Wij zijn Matthias Jansen, Stefan Trivunovic en Niek Dekker. Dit zijn Enerverende Takkies. Jongens, welkom. Hallo. Hoi. Um, enerverende Takkies. Het is een uh, pilot, denk ik. Het is de eerste. Oh, ja. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ja, we zijn vrij uh, divers gaan qua onderwerpen. Um, het concept is misschien even goed om uit te leggen. Want mensen klikken dit en die hebben geen idee wat het is. Um, we zijn drie vrienden. Um, altijd als wij samen waren, eigenlijk altijd als ik met Matthias was, verlies ik mezelf in gesprekken. Als ik met Stefan ben, verlies ik mezelf in gesprekken. Toen waren we eens met z'n drieën en toen verloren zij zichzelf in gesprekken onderling. En wij wonen met ons drieën. Dus? Ja, dachten we van, uh, ik vond het altijd jammer dat we dat niet vastlegden zeg maar. Ja. Dus dat is uh, het concept en dat is wat Bij we nu deze. dus uh, gaan doen. Yeah. En eigenlijk het uh, om eens even licht te beginnen. <laughs> um, <laughs> um, uh, wilde ik even praten over social uh, media. En dat de aanleiding is dat ik een uh, artikel las daarover en een soort start-up idee had samen met Jordi en uh, Patrick, developer van mijn werk en um, ja, dat eigenlijk dus. De, de, de point daarvan, um, van het artikel wat ik las, was het volgende. Namelijk dat um, er een soort verandering is in het online landschap waar we vroeger um, heel blij waren. Met de, de Facebooks en de Twitters en de Hives en al dat soort dingen. En wat we dus deden was een soort basisbehoefte om dingen te delen. Die hebben we. Weet je? Ik, ik wil zeggen van ik ben nu een radio show aan het maken. Vind ik leuk. Um, en, en vroeger deed ik dat dus daar. En dat was dat met ja, 5, 6, of nee, 5, 6 misschien meer, laten we zeggen, 40 vrienden waarvan ik wist dat mijn vrienden waren. Een soort woonkamer met mensen daarin. En uh, nu is het eigenlijk heel gek geworden omdat Facebook zo groot is en Twitter zo groot is dat het meer een soort marktplein is waar ik in roep. Uh, en dus ook veel mensen daar zijn die ik bijvoorbeeld niet ken. En um, ah, dat is eigenlijk een verschil. En dat is heel grappig, want die menselijke behoefte is er nog steeds om te delen. Alleen je ziet dat mensen dat dus niet meer publiekelijk doen, maar in gesloten... WhatsApp groepjes gaan doen. Of in uh, ja, al, al dat soort dingen. Uh, alles wat dus gesloten is, is eigenlijk nu meer interessant. Dat is eigenlijk de point van het artikel. En dat vond ik wel grappig, want dat is echt waar ik mee bezig was over nadenken was. Dat klopt echt. Ik merk dat ik zelf ook die behoefte heb of zo. Ja, wij, wij communiceren bijvoorbeeld ook met z'n drieën. Of met me meerdere vrienden eigenlijk. Uh, in één aparte WhatsApp groep. Ja. Of één aparte Facebook groep. Ja. En uh, dat doe ik met heel veel mensen. En dat onttrekken aan de... Publiekelijkheid is eigenlijk weer wat je aantrekt. Terwijl je eerst die publiekelijkheid juist opzocht op Facebook. Dus ja. misschien is dat wel uit aan het raken. En is de toekomst van Facebook wel Messenger? Of uh, is Hangouts wel de toekomst van Google? en niet, niet het. Uh... Bijvoorbeeld in Google Plus of zo, dat lanceerde. En het is een soort van. Wasteland. Er komt niemand. Er zijn geen. Uh, er, zijn, er zijn geen interessante dingen aan de Maar gang. dat heeft niet te maken met dat het. Dat mensen niet nou was er was geen eraan, er was, was, Het waren ze al aan het doen ergens anders. Dat ja, is er was, dat was geen doen. behoefte meer extra om dat nog ergens anders te gaan doen. Ik, ik heb zelf al, ik denk dat wij dat allemaal wel hebben, dat Twitter is interessant voor mensen die bekend zijn mm -hmm. en dingen willen posten en dat de hele wereld dat kan lezen. En niet per se interessant voor mensen die uh, ja gewoon met elkaar willen communiceren tenzij je een rapper bent, ja. maar anderzijds valt het dan best wel mee. Ja. ja, ik bedoel, er zijn wel mensen die dat doen. Die Twitter gebruiken voor onderlinge communicatie met vrienden. Maar dan snap ik het punt niet echt. Niet voor jongeren, denk ik. Ja, misschien wel voor jongeren, maar niet voor... Dat artikel sprak dan over tieners. Ja. En die gebruiken Twitter niet, volgens mij. Niet, of nauwelijks Het er is niet. sowieso leegloop bij Facebook van jonge mensen. Dat is heel grappig. Mm. Dat is heel apart eigenlijk. ja. Maar ik wil nog even teruggaan naar zeg maar, wat je zei, dat je vroeger alles deelde op Facebook en nu deel je die dingen in groepen. Zeg maar, ervaren jullie dat allebei als een shift? Want ik heb dat namelijk niet. Ik compleet. Het is heel well. grappig. Je hebt zo'n app, heet Timehop. Um, en wat die app doet, is je zegt tegen jou van, nou, Niek, vandaag, of uh, wat is het vandaag zeg, wat is het, 18 november, 18 november 2011 zei je dit, 2012 zei je dat, 2013 vandaag. Wacht, hij dus, houdt je status erbij over ja, je verschillende ja, ja. profielen. Dus dat is heel grappig. Dan maar wat ik... krijg je dan te zien? Gewoon nou, een Facebook-status terug... van ja. 2010 of zo? Ja, en dan bijvoorbeeld drie jaar terug zou ik op Facebook zeggen van... Ah, oh, ik uh, was uh, in uh, New York en ik was uh, in het park en ik heb rondgelopen... En hier is een foto ervan, het was vet. Hmm. Heel erg vertellend wat ik deed. Dat zou ik nu nooit meer doen. Hmm. Dat is toch grappig? En dat is niet zozeer iets omdat ik nou ouder word. Iedereen doet dat niet echt. Het heeft te maken met dat het gewoon... Ja, het is, het is veranderd. En voor mij is het niet zozeer dat hoe wij omgaan met internet veranderd is... Maar meer dat... De plek waarop we dat doen veranderd is. Ja, dat mijn, denk ik. Mijn vraag is eigenlijk een beetje van. Is, dat zo dat, is het niet zo dat een meer ervaren Facebook gebruiker. Op een gegeven moment afstapt van het uh, continu delen van dingen. Want ik heb nog steeds genoeg mensen op mijn timeline. Dat als ik Facebook bekijk. Dat ik denk van. Waarom deel je dit? Of waarom is dit te zien voor iedereen? En dat zijn van die heel veel van die algemene dingen. Van lekker op het strand met mijn wijntje. En uh, lekker uh, aan het chillen met uh, mijn dochtertje. En dat zijn van die dingen die mensen willen dat gewoon delen. En dat is prima. Ik heb zelf die drang helemaal niet meer. En wat jij zegt, ik had het vroeger wel. Ik had vroeger ook van die posts dat je echt denkt: van uh, oké, okay, interessant. Maar meer gewoon. Maar waarom van deed je tegen... dat vroeger dan? Nou, ik het? had heel veel van die dingen die ik echt oprecht grappig vond. Dat ik echt dacht: jee. Zo vet. En dan ging ik het delen en dan kreeg ik heel veel reacties op van vrienden van ja, dat is vet. En nu doe ik dat gewoon in, in privé groepjes. Ja, ja want dat, dat, dat beantwoordt die behoefte al, toch? Ja. Ja, exact. Weet, en dat is de de eigenlijk wat ik het meest deed op Facebook. En de rest was eigenlijk meer een soort verplichting van mensen up-to-date houden van mijn leven. Of iets in de richting. Mm -hmm. zag ik niet echt als een, een toevoeging aan mijn leven. Maar mijn posts van een aantal jaar geleden waren eigenlijk altijd gewoon van... Ha ha ha, kijk dit grappige ding. Of ha ha, kijk dit leuke back to, back to the past filmpje of iets in de richting. Weet je mm wel, -hmm. nooit mm -hmm. echt, ik denk dat ik het wel een beetje heb gehad. Maar nooit echt van die, um, oh en nu ben ik hier. En ik heb een wijntje gedronken. En het is fantastisch. En mijn leven is zo mooi. En mijn voeten zitten in de foto. Ik stel mezelf af te vragen, waarom doe ik, doe ik dat niet meer? Want ik heb die behoefte wel. Maar dan ga ik inderdaad in een WhatsApp groepje zeg zegt tegen iemand. Maar waarom? Het is een soort van niet tof, ofzo. Of ik denk dat de dat man. een ja, beetje is. Maar dat is wel raar, waarom? Kijk, de Facebook... omdat, omdat iedereen dat is gaan doen. En... Maar waarom hebben we er niet schijt aan? Facebook is veranderd en de Facebook bevolking is veranderd. Voor mij is het grootste probleem denk ik vooral al die, die ads, al die reclames, dat was er vroeger niet. Ja? Nou, dat doet mij het, en, niks. Ik heb echt het idee dat het een reclamepaal is geworden, dat er overal... Misschien heb je gewoon 5000 dingen geliked. Boys. Nee, maar dat is <laughs> niet zo. Is niet zo. Uh. Ik weet gewoon waar je nu aan denkt, aan die netgame <laughs> Af, af, af. Maar dat is... Jij hebt gewoon twee <laughs> dagen geleden ja. zelf dit gedaan. Maar precies <laughs> maar dat is meer zoiets van, hé, hey, het is nu al verneukt, dus, weet je, let's go with the flow. Wasteland Ja, ja, dat, ja, ja het precies. Het is gewoon klaar. Misschien dat verneukte dat klinkt heel lullig. Misschien is het wel gewoon zo, alle, je, je hebt een beetje, hoeveel vrienden heb je op Facebook? De meeste mensen hebben er toch wel drie, vierhonderd of zo. Ja, ik heb er denk ik 400 of zo. Ja, jij zal er wel duizend hebben. Nee, geen duizend denk ik. Okay. Nee, ik weet het maar niet. Maar je hebt er heel veel mensen op ja, Facebook. Een paar honderd. Oprecht ik ja. Ja. Maar je ziet ook de status van andere mensen die mm -hmm. niet vrienden zijn bijvoorbeeld, maar waar vrienden van jou op reageren. Mm -hmm. En heel veel content is gewoon irrelevant. Ja. ja. Dus bijna 90% van wat ik op Facebook zie is scrollen, scrollen, scrollen, scrollen, scrollen. Mm -hmm. oh, dan besef je je dat je aan het scrollen bent. Dat je, je voelt jezelf. Hè? Je denkt, waarom shit. doe ik dit aan? Ja, dan je, want je denkt aan alle zeg maar... Weet je wel, 18-jarige meisjes in de trein die dat ook doen. En ja. dan denk je van, oh, die wil ik niet zijn. Dus dat stop je met scholen En dan merk je hoe irrelevant de content is. Mm -hmm. Ik denk dat dat het oncool maakt. Ik had maak, een soort, uh, ik denk, een, uh, wat is het? Een uh, maat of drie terug, samen met Andrew en Bilo, twee vrienden van me... zo'n idee om dus heel soort van consistent... Iedereen die iets onboeiends post... ...te zeggen laat niet meer zien op mijn timeline... ...en ja. dat gewoon even een maand lang doen. Heb ik ook een tijdje geleden. Dat hielp van. best wel ja. aardig. Ja klopt. Toen bleven de mensen over die ik interessant vond. Ja. I mean, maar het, ik vind het, dat, ja, ik vind dat totaal niet erg eigenlijk... ...dat er zoveel van die irrelevante mensen tussen zitten. Ik accepteer dat, dat Facebook daarvoor is. En dan ben ik aan het scrollen... ...en dan af en toe dan... ...kom ik iemand tegen die ik ooit heb ontmoet... ...weet ik veel wat, op een of andere... ...jeugdparlementsessie, vijf jaar terug... ...en die post dan iets... Wat, wat ik dan wel boeiend vind. En dan denk ik mm. van, hé, hey, die persoon bestaat ook nog. En yeah. die deelt alsnog wel boeiende dingen. En dan natuurlijk zitten er, ik, voor elke persoon die dan wel boeiend is, zijn maar er weer is 50 die totaal ja. nergens exact. over gaan. Maar dat, ik weet niet, ik vind het ook oké. Okay. Het is een soort van hersendodend yeah. proces wat ontspant of zo is. Net als dat mijn shout Shoutout MTV kijkt. Ja. En dat dat dan gewoon chill voor de is. Het soort domme entertainment. Ja, precies. Weet je wat wel grappig nodig? Ik bedacht me dat net. Dus sinds vorige week heeft Facebook zijn, zijn app geüpdate, toch? Als je nu zeg maar uh, op Messenger klikt, op Messages, in je Facebook-app, op je telefoon... ...open je een externe app. En ik denk dat ik denk, zeker meer dan de helft van de tijd op mijn telefoon Facebook... ...en um, het gekke is, nu dat een externe app is... Merk ik dat ik eigenlijk voornamelijk op Facebook ben voor Facebook chat. Ja. absoluut. Ik, heb, ik vind het nu niet interessant meer om een Facebook-app te klikken. Ik had namelijk op mijn home screen staat die centraal. Ja. Heb ik hem weggehaald, omdat ik dacht van: ik heb deze hele week dat ding eigenlijk niet geklikt. En dat is heel grappig. Dat is dat laat... nu zo dat je. Ik zit nooit in de Facebook-app. Ja. Nee, dat is zo. Dat is dus zo. Ze hebben dat nu een aparte app gemaakt. En heeft zelfs een andere layout. Ze gaan gewoon vol daarop. Als nee, maar dat ik, het was al altijd al een aparte Messenger-app. Maar wat ik dan vaak kreeg, was dat als ik ooit Facebook-app aan had gezet... en nu Messenger-app aan had staan, dan krijg ik dubbele notifications van de twee apps. En het schijnt nu, dus wat ik nu van jou begrijp, is dat ze die twee hebben gescheiden. Ja. Echt gescheiden. Ander layout, stijl, alles. Ja, dat wel. Maar dat ook in de Facebook-app letterlijk je niet meer kan messengeren Nee, nee, er staat wel... Uh, in de Facebook-app staat een bolletje van 1, 2, whatever. Ja. Op je app-icon op je homescreen niet. Ja. Maar als je op daar klikt, dan opent die de app waar je dan messages Want vroeger was het eigenlijk zo, ik weet, niet, ik weet niet of jij de Messenger app ja, was al had. Ja, het was dubbel. Dat je twee keer precies. super irritant. Dat is super irritant inderdaad, ja. Dus... Je kan nog wel messagen in de, in de Facebook app, toch? Met die ballonnetjes, die bolletjes. Nee, je hebt nog niet geupdate. Oh, oké. Okay. Ja, maar dat heeft ook te maken, misschien je hebt iPhone 4, toch? Ja. En ja, iOS, iOS. Is wel 7, zo'n selected. gewoon alleen iOS nee, nee, ik heb geen iOS nee, Dat is het ding, dus we gaan vanaf... Okay. I was safe and onwards gaan ja, ze al je deze dingen doen. doen. En dat is, ja, weet je. Dat dus wat is het ding, je kan gewoon niet meer chatten in de Facebook app. Hij lanceert een andere app voor je. Ja, grappig. Uit. Hij zegt van, oh jij wilt chatten, ja, ja. Hier, laat me show je deze app, weet je wel. Maar waarom? dat dus maakt dit perfecte sens. Dit is dus gelinkt aan onze point. Dat betekent dat ze enigszins aanvoelen dat inderdaad de toekomst is van delen gek. Maar mag ik nou vragen, ik heb het artikel niet afgelezen. Het was meer dat het gist van het artikel was van, oh en jongeren gaan niet meer chatten. Of uh, die gaan meer chatten en minder Facebooken. Ja. Maar Was de point uiteindelijk dat Facebook dat prima vond? Ja, nou, daarom reageren ze zo daarop. Facebook, nee, oké, okay, de point is dat de concurrenten dat heel blij mee zijn, de Whatsapps en zo, en de, zeker de Japanse dingen die... WhatsApp maakt een hele duidelijke keuze om daar niet al te ver mee te gaan. Als je bijvoorbeeld Line kijkt, de Japanse WhatsApp, ja. die um, heeft een wall, heeft een soort van homepage per persoon. Het is heel erg op profilering ook, grappig. Ja. Um, Maar met de nadruk op Messenger en groepsmessenger. Maar daarnaast ook een stukje hallo, dit ben ik. Dat is heel interessant, dat doet WhatsApp niet. En dat doet Facebook wel. En zij, zij in Azië is een soort perfecte hybrid tussen die twee. Dus niemand is daar op social networks. En mensen zijn daar dus vooral op die chat-apps. En dat is eigenlijk wat hier dus ook gaat gebeuren. En daarom gaat Facebook daar nu ook meer die kant op. Maar dat is meer een late reactie, I guess. Maar eh, wat wel jammer is, is dat wij dus in de toekomst in Facebook Messenger gewoon weer ads gaan zien en... Waar het nu nog een pure ja, app is en een rustige omgeving Maar ja, ik heb niet zo'n moeite, het gaat niet zozeer, ik denk het issue... Het wordt nu een klein beetje soort van klagen op Facebook. Het, het is niet zozeer dat Facebook een soort van een zooitje van maakt met ads. Het is meer dat gewoon onze feed gevuld wordt met heel veel mensen. Ja. En omdat we heel veel mensen volgen, de purpose van hmm. delen met vrienden. En delen met vrienden doen ja. we daardoor in kleine groepen. Het gaat niet zozeer... Maar het, het is, is ook dan... een beleefdheidsding geworden, zeg maar Facebook vinden Yeah. Als iemand je, eh, uh, hoe vaak heb je iemand nou echt gedeclined Ja, precies. Soms. Ah. Als het soort quasi-Russische <laughs> mensen zijn nee Dat heb ik wel eens. Dan heb je designmensen die je gaan volgen of zo. Ja, quasi-Russische mensen. Ja, ja. Die, zeg maar, <laughs> nee, we <maar>, lezen <laughs> dan. Russen en soort van alles wat Mediterranean is. <laughs> <Yes, laughs> nee, ja. Yes, we gaan over rassen. Wat <laughs> <laughs> uh, Nee, maar dit is waar. <laughs> die, die, Ontwerpers daar is een beetje raar op internet. Die zijn raar hands, die er zijn raar dribbels. Oké, okay, maar het en... zijn dus niet pure spammers. Het zijn wel mensen die nee. echt bestaan. Nee, en Nee, ze die denken dan jouw van niet dekker, oh, hij heeft ook designwerk dat hij volgen ja. op Facebook. Wat de verkeerde plek is. Oké, okay. <laughs> toch? Nou, anyway. Of maar, misschien uh, ook niet. Zeg maar, misschien heeft Facebook zich wel op die manier ontwikkeld dat het juist het goede medium is geworden daarvoor mm. om een complete vreemde aan te spreken van, hé, hey, we hebben iets in common. Laten we vrienden worden op ja. Facebook. Wat ik fantastisch vind aan Facebook, en om even af te sluiten, voor mij dan, is dat het de behoefte om ergens anders je contacten bij te houden, of te onthouden wat iemands e-mailadres is, of zijn MSN-naam, of wat dan ook, wat je op dat moment had, weg is. Ja. Je hebt nu gewoon een Facebook profiel mm -hmm. en dat is jouw uh, stukje internet. Mm -hmm. En um, Google heeft het geprobeerd, was te laat. En het is Facebook geworden. Mm -hmm. En voor de hele wereld ook nog eens. Wat bizar is eigenlijk als je erover nadenkt. Nou, mm -hmm. voor de hele wereld, voor al, alles westers, wat wij kennen. En in, in Azië heb je natuurlijk weer allerlei verschillende dingen, want ja, verschillende talen en noemt maar op. Maar mm -hmm. voor een groot deel van het westen is Facebook het medium ja. om mee te communiceren zonder dat je een e-mailadres nodig hebt. Dus gewoon, oh vind mij, voeg me toe. Het is compleet licht. En het kan business related zijn, het kan dateachtig zijn, het ja. kan gewoon iemand die je van school kent zijn. Het is Het it werkt voor alles. Denk je zelfs in, ik bedoel, het is zelfs dat als je nu gaat solliciteren, je, je, ik bedoel, stel je voor jij neemt iemand aan, je kijkt naar het Facebookprofiel van ja. degene van, nee, oh, ja. neem ik niet een van de bizarre party en een dingen. Maar van. al dit soort dingen zijn weer connected en uh, we gaan afwonden, hoor. Maar um, um, wat voor mij overgebleven is, wat dus weg is, dit is eigenlijk mijn punt, is het delen met, met vrienden van jouw leven. Dat ja. ga je daar niet echt meer doen. Wat nee. gek is, want dat is eigenlijk wat ze willen zijn. En wat overgebleven is, is online profileren en chatten, zeg maar. Dus wel nog zeggen van, oh hallo, ik heb iets gedaan met mijn leven en dat is belangrijk dat iedereen dat ziet, want dat is goed, binnen mijn netwerk iets zeggen, versus. Mm -hmm. Ik moet ja. trouwens wel zeggen, heeft het niet alles te maken met exclusiviteit, dat deze move gaande is? Ik denk dus wel, dat, het, dat het een je ouders zitten op dus, Facebook, je tante zit oh, op ja. Facebook. Oh ja, dat oom... was een artikel ook, dat was dus ook raar. Mm. Zo van, weet je, vroeger kon ik gewoon zeggen van, woei, ik ben uitgegeven op vrijdag. En nu denk ik van, ja, dat, kan ik, dat ga ik niet daar zeggen. nee ja, dat is Maar nu heb je plek. dus de Instagrams van de wereld en al die andere dingen, waar ja. je dat weer kan doen. Het grappige is, ik vind alle concepten nu, die alle start conceptjes die, die, die, die heel gesloten zijn, ja. of tijdelijk, interessant. En je merkt dat mensen daar blind op gaan. zo Snapchat bijvoorbeeld of zo, is super populair. Omdat je, je kan gewoon een foto van jezelf maken die ontzettend lelijk is. En, en dan die, verdwijnt het. Verdwijnt het voor eeuwig. En iedereen wil dat, want het is zo... Weet je, ik heb gewoon een. Uh, ik ben nu een soort heftige avond hebben met vrienden. Ik maak daar een foto van. Dan ga ik niet op Facebook zetten, dat is raar. Ja. Maar het is wel grappig. Mm -hmm. Het is wel leuk om dat wel te laten zien of zo. Maar dan ik ga je WhatsApp sturen, want dan zit iedereen er eeuwig. Mm -hmm. En dus, ja, dat, dat soort concepten zijn slim. Ja. ja. Top. Dus het internet samengevat Internet. gekkig. <laughs> I've had. If, if I would say if I had sex with about. Thirty-five men, would you? What <laughs> <laughs> else? No, no, Obviously, I wouldn't call you a slut, cause like, yeah, I would. No, no, because she, no, but she's o she's obviously open about it. Yeah. yeah. But Other girls are like, no, no. Obviously, Bailey. Me personally, would still call you a slut. Yeah, because that's like that's yeah. bad. That's like <laughs> that's disgusting. <laughs> Just think about it as well. You no, don't have low. sex with him once, do you? You end up going in like eight times. If some of them are girls, it'll be all right. And yeah. that's mean, I'll, rate it. I'll rate her 20s. I don't. I think that's disgusting. No, I wouldn't say disgusting. I'll be, yeah, that's like, 35 men. Yeah, but she knows what she's doing then, isn't it? Oh, shut up. That's dirty, <laughs> mate. But I'm 40. Uh, yeah, it's fair enough, isn't it? No, it's not like right all Imagine your mum, yeah, that's me. Imagine your mum having sex 30 minutes. <laughs> <laughs> <laughs> 35 men. That's disgusting, man. is <laughs> dirty. Ja. Het fenomeen Sleepfrees. Oké. Okay. Ja. Yeah. Een uh, stukje context. Um, Sleepfrees is de naam van een documentaire die afgelopen donderdag op tv was. Uh, ik zag het al maand lang langskomen. Dat is een hele soort social media campagne aan vast. Gemaakt door. Gemaakt door. Sunny Bergman. Sunny Bergman. Wow. En dit weet Stefan. Die heeft als goed is meer films gemaakt over seksualiteit en Correct. feminisme en dat soort yeah. dingen. De en... sunny side of sex of. Iets Ja, De reden dat ik deze documentaire heel interessant vond. Een Nederlandse titel. Ja, inderdaad. Is dat het bij mij... En het ging een heel, ik ging een heel grappig proces door. Ik zag dit op Twitter langskomen. Iemand postte iets met hashtag Slapfrees. Toen ineens zag ik heel veel mensen dat doen. En wat dus de campagne was. Is dat vrouwen op Twitter zouden zeggen met hoeveel jongens ze naar bed zijn geweest. Uh, met hashtag Slapfrees erbij. Mm -hmm. En mijn eerste reactie was van eh, irritant moet dat nou. En dat is grappig, want dit is de point van de documentaire dat ik ja. dat heb. En dat, daar betrapte ik mijzelf dus op. Dus dat vond ik grappig. ik dacht ik, ja goed, waarom heb ik dat eigenlijk die reactie daarop? En um, goed, daar is wel wat voor te zeggen. Het is maar de vraag wie dat allemaal maar hoeft te zeggen. Maar goed, wat, wat in de documentaire dus terugkwam, was um, het ging heel erg over het zelfbeeld van vrouwen door het feit dat ze het sletvrees staat voor bang zijn slet genoemd te worden niet bang zijn voor slet of iets dergelijks, maar bang zijn slet genoemd te worden en daardoor jezelf op zo'n manier gaan gedragen. Dus dat je bijvoorbeeld inderdaad niet zegt dat je met filmmakers naar bed bent geweest uh, ligt over het getal, maar dat is level 1 er zit ook een heel aspect bij waarbij je überhaupt niet in een relatie door jouw partner slet, als slet gezien wil worden en bijvoorbeeld mm. heel seksueel timide gaat zijn of mm -hmm. uh, allemaal dat soort dingen en ik vond het nog helemaal interessant want ik had er nooit op die manier over nagedacht dat eigenlijk ja. Ja. Het is een heel onderwerp, denk ik. Ja, maar het was grappig, want dat ik sprak wel... er dus gisteren een vriendin van me over. En ik zei van uh, ze zei van dat ze dat had gezien. En ik zei van ah, oh, het was goed hè? En ze zei ze van ja, nee, ik vond het niet zo heel goed. Ik zo, hoezo dan? Ze zei Ja, maar dat wist ik allemaal. Al. Ze zegt, ik lees een aantal van die feministische blogs en zo. En ik, ik wist dit al. Er werd alleen maar een probleem geconstateerd en geen oplossing gegeven. Ja, klopt. En wat haar grootste kritiek was op deze documentaire, waar ik het achteraf veel mee eens bij was, was dat um, er vooral wordt gezegd. In een notendop. Uh, waarom vinden jullie dit van ons als we dit zeggen? Terwijl verandering natuurlijk begint bij jezelf als vrouw. Door gewoon daar eerlijk en open over te zijn. Dat dat de oplossing is. Het was meer een soort klagen over dat de maatschappij zo werkt. Versus... Jawel, ja. Maar dat is ook een legitiem punt, denk ik. Want je kan wel als vrouw heel open zijn en heel comfortabel in seksualiteit. Maar dat verandert nog steeds niet zomaar de manier waarop de maatschappij met jou omgaat en hoe de okay. maatschappij jou ziet. Ja, dat is waar. Dat is, er is, waar. Een, er is een heel grote discussie die ik al ontketende met deze topic en dat hoeft op zich ook allemaal niet te doen, het is meer dat ik vraag me echt af hoe je hier uit kan komen als maatschappij. Dus wij hebben bepaalde stereotypen gevormd over mannen en vrouwen. Mm -hmm die zullen ergens mee te maken hebben over ja, ja. ook ergens een kern van waarheid hebben nou ja, ja of er zijn of ook verschillen natuurlijk ja nee, dat, dat, onzien, dat, dat sowieso er dat sowieso en er zit die ene boy in en die zegt van ja je moet als man moet je niet gaan praten met vrouwen en bla blablabla ja dat was ontzettend veel van extreme mensen waar heel, die heel veel aanhangers hebben hè. dat mag je niet vergeten dus dat, er zijn mm -hmm. ontzettend veel mensen Die hier geen gebalanceerde mening over hebben, maar ontzettend of links of rechtse mening Man, hebben. Zwart-wit, man-vrouw, compleet ja. anders, dus dit is hoe het is en ja, werkt precies. altijd. Ja, precies. En dat is, voor sommige mensen zal het best werken. Maar ik, ik vraag me gewoon een beetje af van, goed, we zijn al redelijk aan het emanciperen als samenleving, weet je wel. We zijn al best wel, weet je, je kan tegenwoordig best, um, ik noem maar wat, uh, homofiel zijn. En een succesvolle zakenman. Dat kan echt tegenwoordig. Weet ja. Wel. En Dat zou honderd jaar geleden echt niet kunnen. Nee. Niet openbaar. Niet openbaar nou, ja. Precies. En um, dat gaat ook voor, helaas minder voor vrouwen, heb ik altijd een beetje het idee. Dan in, in, in ieder geval in Nederland. Ja, en dit is best interessant. Want dat is een soort van een tekortkoming van de maatschappij, vind ik. Dat, dat betekent dat dus man zijn, een soort van, zeg maar, vrouw zijn, nog nadeliger is dan homo zijn. Ja. En terwijl het als issue homo zijn zwaarder is. Maar grappig, qua plek in de maatschappij niet ofzo. En wat grappig. ook weer super interessant is, is dat in de Nederlandse politiek in ieder geval, ik weet niet of dat er ergens anders ook, nou ja, geldt ook over internationaal ook wel, die hebben heel weinig vrouwelijke rolmodellen. Mm -hmm. En degene die er dan wel zijn, die zijn dan ook gelijk super powerful. Ja. Zoals een Merkel bijvoorbeeld. Ja. Of een uh, Oprah Winfrey. Of van die extreme voorbeelden. Mm -hmm. En er zijn nooit echt die halve voorbeelden van, ja die zijn er misschien wel maar ja, die ken ik wel. dan niet en die komen ook niet zo net zoals dat wij zeggen een Mark Rutte een gemaagd, gematigd zou zeggen politicus die gewoon heel gematigde meningen heeft en heel rustig is. Ah, is die... Rutte echt een rolmodel voor mensen Nee, maar ik bedoel nee, maar dat is dat, ik wil zeggen dat is <laughs> geen rolmodel hè. Dus geen extreem rolmodel, maar ja, ja, maar een rolmodel, maar wel iemand die op een op een belangrijke uh, maatschappelijke positie terecht komt, ja. ja. Uh, maar er zijn dus er zijn, er zijn weinig van dat soort types um, die zijn er misschien wel. Maar die komen minder het licht dan de mannelijke tegenhangers. Ja. En ik vind dat, ik vind dat als een maatschappij vind ik dat één, een tekortkoming. En twee, ik vraag me echt af hoe je dat moet battelen. Want het, volgens mij is niet de oplossing dat alle vrouwen nu maar gaan zeggen... Hey, ik hmm. ben met er zoveel mannen seks met geweest. Hmm. Want dan krijg je alleen maar van dat andere vrouw gaan zeggen... En andere man gaan zeggen, slut. Want dat is wat er gaat gebeuren dan. Ja. En dat en dan, is natuurlijk dan maar een is... aspect ook. Hè. Dit gaat over seksualiteit of zo. Er zijn veel Klopt. Ja. Mm -hmm. En uiteindelijk, ik denk dat de issue... ...in een documentaire. En weet je moet je wel... ...misschien is de issue wel omgedraaid... ...misschien moet je mannen die uh, met heel veel vrouwen in de bed gaan... ...ook belabelen als slet. Misschien is dat eerlijker... ...dan dat je probeert vrouwen uh, die zeg maar, met heel veel, vrouwen de, heel veel mannen in de bed gaan... Probeer te belabelen als niet-sled. Mm. Het ja, is meer gewoon een soort van de onrespectvolheid richting mensen die met... Ja, ja de vraag ja. is, ja. welke kant op wil je equal zijn? Dat maakt Precies, de vraag die je stelt is inderdaad, van hoe wil je als maatschappij omgaan met seksualiteit? En ja. ik denk dat het directe duidelijke antwoord is, eerlijk. Als je mannen met vrouwen vergelijkt. Ja. Zeg maar Je wil ze gelijk behandelen. Hoe zal het komen door die rolverdeling, dat we dat zo zien? Oh. Daar kunnen deskundigen nee, nee. ons talloze verhalen over vertellen. Denk. Ja, maar vind ik, ja, ik denk, om het heel kort te zeggen, een combinatie van maar genetica en culturele invloeden. Ja. ja. <laughs> nou, nice. Ja. Dat, is, dat is kort. En we kunnen we weer heel lang over gaan praten. Ja. Ik, ja, ik weet het niet. Ik weet niet waar het komt. Ik denk dat het komt door dat... Ik, ik weet het, ik zeg het gewoon niet. Het, het, als je kijkt naar leeuwen. Ja. Mannetjes leeuwen die doen er helemaal geen flikken. Vrouwtjesleeuwen die jagen en halen vlees voor het mannetjesleeuw mm. en doen al het werk. Ja. Dus er is niet. En die vrouwtjesleeuw zijn ook over het algemeen minder sterk dan de mannetjesleeuw. Mm. Qua gewoon fysieke kracht. Ja. Maar de mannetjesleeuwen doet gewoon geen aars. Dus mannelijkheid is niet per se gelinkt aan bringing Home the Bacon. Precies. En het is meer dus dat dat het niet hoeft te zijn. En het, goed, we zijn geen leeuwen, ja. maar. Over het algemeen is het niet zo dat de mannen maar het werk moeten doen, dat ze sterker mm -hmm. zijn en slimmer en weet ik de meer, dat nee, is helemaal nee, niet zo. Nee, dat is niet waar. Nee. nee, dus de vraag is een beetje van waarom is dat ooit cultureel bepaald dat dit de rolverdeling was? Heeft dat te maken met dat de vrouw op een gegeven moment een kind paard en dan gebonden is aan zeg maar, het bezogen van het kind en dat de man ondertussen dan kan jagen? Is dat een van de soort van evolutionaire redenen dat die rolverdeling er is? Ik, ik het laatst van die... een vriend over. En ik, ik weet het niet, want ik is ben ik geen, geen bioloog zo. Misschien weet jij dat wel. Hm. Dat ik dacht dat het ook best wel een hormonending zou kunnen zijn. Zeg maar dat mannen en vrouwen qua hormonen heel verschillend zijn en daardoor hm. misschien ook anders reageren op dingen. Oh, ja. En bijvoorbeeld op kinderen krijgen en, en dat het daardoor dat ze rolpatronen ontstaan. Ja. Ik dat wel. Hm. Ja, maar ik denk dat dat wel een goed punt is inderdaad. Dat in de eerste plaats die, die rolmodellen stammen ja, maar uit is, de het, het, het, natuurlijke verschillen tussen man en vrouw. Maar, maar de ja, ontwikkeling niet... van de man en de vrouw is anders tijdens de geboorte en daarna ook tijdens de puberteit komen secundaire Maar, dat, maar dit, is, is, dit, zijn, dit, dit weten we wel. De discussie is niet ja. dat vrouwen en mannen verschillend zijn. De discussie is waarom wordt een vrouw een slecht genoemd als het met meerdere mannen in de bed gaat. Maar waarom is het voor een man prima? om Nou, Er is ergens ver weg gelinkt aan dit soort dingen vind ik. Want Er zijn, er zijn ook waarom, er waarom kunnen wij daar er als society niet overheen stappen inmiddels? Nou, De vraag is ook: um, kost Dit was mijn eerste vraag. Toen ik hierover hoorde, toen ik met een vriend van mij daarover, dacht ik. Is, is het per se erg als er verschillende rollen zijn voor mannen en vrouw? Is dat, is dat slechte zaak? Nee, dat is ook niet waar het documentaire over gaat. Die herkent dat wel, namelijk. Het is meer dat ze zeggen van. Ja, maar als een vrouw nou eenmaal dit wil doen... Ja, dat het dan een probleem is. Het dus dan als dan je jouw patroon is doorbreekt, het is. dan is het een issue. En, en wat, wat wel heel interessant is in de documentaire... En dat is voor mij echt nieuw... Uh, in zover dat ik er gewoon niet echt over nadenk... Is dat het voor een vrouw misschien wel moeilijker is... Om seksueel te zijn dan voor een man. Mm -hmm. Veel moeilijker zelfs. Ja. Want als je als vrouw seksueel bent... Dan word je al gauw raar aangekeken. En dat heeft alles te maken met culturele bepalingen. En niet met uh, evolutionaire bepalingen. Je hebt gelijk. Want dat heeft niks te maken met... Ik bedoel, vrouw kan best seksueel zijn. En compleet gerespecteerd worden. Mm -hmm. Maar dat is het overal. Je kijk hebt helemaal naar, gelijk. En dit, is ook in wat ik van, dit is wat ik er ook van geleerd heb. Ja. Ik heb daar nog nooit over nagedacht. Maar dat is waar. Mm -hmm. En ik, ik merk dat bij mezelf als vrouw daarover praat. Dat ik er dan iets van vind. En dan denk ik oh. Dat moet ik dus niet doen. Ja, dat heb ik heel erg geleerd hiervan. Dus wat dat is, is, daarom vond ik was dat ik heel was ik heel blij mee dat ik het gezien en heb. Wat ik heel interessant vond was die uh, waar ik het met jou net in de keuken over had. Was uh, dat vrouwen zeggen van of dat, dat, dat er dus ergens iets empowering is in slecht kunnen slet zijn, zijn in bed. En je, of je laten domineren dat dat empowering is voor of een man of een vrouw. Omdat je dan je gewild voelt. En ja. bepaalde seksualiteit. Maar op leden... een ironische manier. Op een ironische Wel, manier. Ja. Zeg maar, doen ja. alsof ik een slut ben, eventjes. En ja. dan is dat een uitlaatklep voor ja. mijn. Maar rusten, dat is eigenlijk mijn... een soort van een, een heel veel woede opbouwen en dan het in één mm -hmm. keer loslaten. Dat is eigenlijk het exact hetzelfde. Heel veel soort van seksiness opbouwen en ja. dan het in één keer loslaten. Ja. Of sensualiteit opbouwen. Want seksiness, een beetje... Okay. Maar. Ik vond het echt serieus een heel interessante documentaire. Ik vond het ook een openbaring en voor veel mannen is dit een openbaring. Ja. En het is heel goed dat het gemaakt is. Ik vond en het wel het zo grappig. Die vanin van jou die zei ja. dus tegen jou ja. van ja, uh, ik vond het niet zo leuk, want ik ken het allemaal al. Ik zei, maar voor ik zei, heel ja, veel mannen is dit zo'n openbaring. Ik zei exact dit, ik zeg dus het is waarschijnlijk dus niet voor jou gemaakt, maar voor mij gemaakt. Want ik heb je er nooit iets over gehoord en nu wel. Dus dit is een goed zaak. Ja, en, dus het is zelfs een piet ding. En, het is gewoon het begin van het mezelf. Maar dat is het. Op het, dat het, is het moment, op het moment dat jij het als persoon goed hebt... en het probleem niet hebt... Ja. dan weet je er ook niet van. Want ja. waarom zou je? Ja. Je wordt er nooit mee geconfronteerd. Startpied. Nee, ja, dat, dat is het punt, ja. ja. Dat is mijn les. Ik heb trouwens de laatste vijf minuten niet gezien, van, want toen begonnen we hier. Ja, ik heb het laatste maar... kwartier niet gezien. Oké, okay. nou goed. Dus wie weet weten wij helemaal niet hoe het afloopt. Ja, weet, er had ik heel veel heel soort erg... extreme dingen die ik een beetje onnodig vond. Ik vind ja. het heel raar om een seksuele exces te laten zien als je dit soort dingen hebt. Ga gewoon over de normale situaties. Nee, die excess... Dat is dus de point. Ja, maar de exces was nodig om te laten... Dat illustreert het voorbeeld van waarom zijn er vrouwen die zo mm -hmm. extreem zijn met seks. Ah, oké. Okay, dat ja. was de point. van ja, Waarom ja. is deze extreemheid er? En yep. hoe gaan mensen met om met de extreme? Ja, maar ik vind juist interessant, al die gesprekken dan in dat zo'n tent toch waar mensen praten over en een seksuele relatie mm -hmm, of zo, nee. dat je dan normale stelletjes ziet. Ja. De, waar die deze vraag worden gesteld. En dat ze dat herkennen in hoe ze samen zijn in zo'n situatie. En, en bijna al die mensen... In, in die... We bevestigden dat dan weet je. Ja, maar bijna al die mensen in die tent waren ook wel overwogen. vond ik. Behalve ja. dan die drie uh, Engelsen boys. boys. die waren over, <laughs> over, over, ja, de, ja, maar hun waren leuk. van twaalf, toch? Precies, ja. maar dat hoorde er ook dat is gewoon bij. leuk en dat is gewoon grappig. En dat is ook mooi, al dat wel heel mooi, maar dat liever vond, wel weer zien... hoe Wat het verschil het is om... om ja, en jongens zijn Ze zijn 16 en, ja, ja. en, en 26. Ik wist eigenlijk wel een soort van de tegenhanger van die groep. Je had wel haar zusje... Mm. ...van de filmmaakster volgens mij... ...die dan met haar vriendin... ...dan ging ze een beetje in die kamer chillen... ...en een beetje praten over... Ja, ja. ...wat de slets zijn... ...dat waren allemaal redelijk ja, dat was in uh, daar zo short, denk ik. Familie misschien, weet je? Ik denk, waar, denk, je? denk ik dat niet. Lijkt me heel een type geval. mensen. Maar... maar dat was een soort van de tegenhanger... ...voor die drie boys. Maar eigenlijk had ik nog gewoon een soort van... ...die drie girls willen zien... ...gewoon in die tent... ...en gewoon praten ja. over. Want ja. die... Um, ...wat in Nederland... Die, ...die jongeren in Nederland... ...die hadden een hele... interessante ...maar ook wel weer hele jong... ...ja... Niet meer zeggen balanceerde kijk op, op het geheel. Nee, maar zo zijn klein. Ja. Ja. Vind wel, ik vind wel die, trouwens die hele campagne van Sleepfreeze echt vet. Dat je Sleepfreeze noemt, Edgy. Mm -hmm. Dat je gewoon bekende mensen laat zeggen 132 of zo. Sleepfreeze. Mm -hmm. Gelijk zo veel. <laughs> Heel veel vind ik niet vet. Maar nadat, ik ben nu wel benieuwd. gewoon Ik wilde deze vraag niet stellen daarnet, want het is niet zo relevant voor de discussie. Maar heb je een beetje een gevoel van maar, hoe die verdeling was? Van van tussen de nummers. Ik, ik vond het erg hoog, maar ik heb niet... niet, niet dus het gemiddelde lag groot. hoog. Of, het, um, of de spreiding was ook groot. Nou, bijvoorbeeld... Of de hoogste outliers gemaakt, waren heel of de, hoog. De, de assistent ofzo, die ik dan op Twitter volg, waardoor ik het wist, mm -hmm. die zat op... Uh, 38 of zo mm -hmm. En die is dan over mijn leeftijd. Nou vind ik veel. Ik zit er niet echt compleet ja, niet bij. Nee, naar. en dat is ook een onrealistisch hoog getal. Het is hoog toch? Voor mij ben ik, ik heb ook te veel lange relaties gehad daarvoor en zelfs dan nog zou ik daar... Nee, maar nee, ik, ik, ken, een... ik, ken, ik ken meisjes die dat ook hebben, dat getal. En ik ken ook meisjes die er vijf hebben. En is het gewoon een essentieel verschil tussen die twee soorten mensen. Mm -hmm. Ja, hè? Dat is gewoon Maar ik denk dat dat het is, zeg maar, waar gelijk... we naartoe moeten werken, is van dat dat allemaal oké okay wordt. Want ja. volgens mij is seks mm -hmm. veel... Is net als die vrouw die een van de meest heterogene dingen in de mensheid. Ik weet niet. Hebben jullie gehoord over die serie Masters of Sex? Nee. Van dit jaar, Showtime? Nee. Schuimt echt? Het schijnt goed. Het schijnt goed. klinkt maar een soort van... Ja, ja maar ja, oh, ja, het is klink, gewoon een domme... <laughs> het, het, het, het, klinkt is het, zeggen. het klinkt als het programma van Tom Cruise in Magnolia. Ja, ja, ja, ja, ja, ja maar <laughs> ja. Domme, domme, inderdaad, zo klinkt het. En het is ook echt gewoon een gade titel, want het is gewoon een domme pan op de naam van de man. Maar het, het gaat dus over... Gewoon waar, per, waar gebeurt het verhaal? Zeg maar echte, echte personages. Die gynekoloog... Die als eerste... Uh, onderzoek ging doen naar seksualiteit... In de 50's. Die heette William Masters. Masters is zijn achternaam. Mm -hmm. En die ging toen met een vrouw... Virginia... Ik wil niet Wolf zeggen... Maar dat is niet de naam. Mag niet uit. Iets. Gingen zij met z'n tweeën seksualiteit onderzoeken. Wat toen natuurlijk... ...nog een groter taboe was dan nu. En zeker met zeg maar, het, het wetenschappelijk klimaat van toen... ...wat helemaal niet zo strak was als nu... ...met al die modellen en ethische codes... ...hebben ze gekke shit gedaan. Gewoon mensen seks laten hebben... ...in een onderzoekskamer... ...die elkaar voor de rest niet kenden ...of een beetje kenden ...die ook in dezelfde workplace werkten. Bijvoorbeeld een arts en een zuster... ...hebben ze gewoon seks laten hebben... ...in een onderzoekskamer met allemaal metertjes en dingen... En ze hebben speciale devices ontworpen om gewoon in, in, de, in de vagina te kijken, weet ik veel wat. En maar het is super interessant op zich. En ook op een ander niveau, omdat het een, een tv-serie is. En heel anders omgaat met seksualiteit dan andere tv-series. Maar, zeg maar, ik ben nu kwijt waar ik het in eerste instantie over had. Uh... De point die je maken. Nou, nou want daarvoor hadden we het over... Uh... Want ik heb het nu over deze show. Maar wel dat het over iets anders Het Het ging over die verschillende die... getallen. En dat er ja, steeds is, verschillende categorieën zijn. En dat toen, inderdaad. Een van, de, een van de belangrijkste... zeg maar, Eerste bevindingen die ze hadden. Was van, hé. Hey, mensen gaan... ...super verschillend om met seks. En er zijn heel veel andere dingen... ...of heel, heel veel verschillende impulsen... ...die mensen kunnen opwinden... ...en die andere mensen echt totaal niet ja. opwindend vinden. Ja, dat het heel oh, Sommigen zeg maar. doen het heel vaak... ...en sommigen doen het heel weinig... ...en sommige doen het heel vaak... ...maar komen er niet klaar... ...en anderen doen het weinig... ...komen juist wel klaar. En dat, er zijn zoveel, zoveel dingetjes... ...die allemaal kunnen verschillen. En... Dat idee leeft totaal niet onder mensen, zeg maar. Iedereen nee, dit is natuurlijk heel interessant. Er is sowieso heel erg... Sowieso eh, wordt er niet heel veel over gepraat. Dit gesprek dat we nu hebben, voel ik al niet snel met iemand. Um, over seks bedoel je? Ja, inderdaad. Ja, het is, heel is niet heel een toegankelijk veel. thema. heel zo. veel. En daardoor heeft iedereen wel een bepaald beeld van hoe dat ergens hoort ja, of, te zijn. Mm -hmm. of, of. Waar je, je een gevoel bij hebt dat je daaraan... Dat dat, dat zo moet zijn. En als er niets is, is, dat er iets mis is. Terwijl dat natuurlijk dan, wat je nu zegt, dat is natuurlijk niet waar. Mm -hmm. dat, is, dat leer je natuurlijk wel als je ouder wordt maar ik ja, ja ik, dat ik dat bijvoorbeeld punt. een, een spuiten en slikken of zo mm -hmm. um, gaat er heel liberaal mee om ja. over seks en ook redelijk eerlijk en zo en ook dat, dat, weet je het is niet altijd porno jongens weet je wel dat, dat, dat, dat, ze gaan er best wel eerlijk mee om maar ook in die zin is het een cult geworden. Ik steeds praten. Ik vind dat zij bijdragen aan het groot maken van seks. En dat ze het niet heel menselijk en normaal maken. Het begon namelijk als dit gesprek. Als in jongens laten we spreekbaar maken. Mm -hmm. Zo begon mm -hmm. het vijf, zes jaar geleden. Ja. En inmiddels is het gewoon een weet je wel, een multi-hour show geworden. Waarin Filemon zich plat laat smuiten met uh, uh, Heroïnes, heroïne. Uh, Zoraida is uh, mm -hmm. gaat kijken hoe die in die dildo aanvoelt. En Dennis uh, zijn penis nog maar eens een keer laten Exact. Maken. En, en dat maakt dat, het hele concept. Dat, juist. En dat maakt ja. eigenlijk het programma ja, spraakmakend en smaakmakend, maar niet per se meer... On point voor jongeren. Ja, man, het is wel oh, gewoon die seks uh, dingetjes in de, br de breakout of zo. Mm -hmm. Het zou veel toffer zijn om dat ze blaadjes gewoon een seksuoloog daar te laten praten ofzo. Maar ja. heb je daar veel meer aan. Het is wel een documentaire bijvoorbeeld. Die, die well-balanced uh, wellbalanced. Ja, die mevrouw. Die was ja. heel goed wat ze zijn. Ja, maar heels, ik denk dat die, heels, ik denk dat die seksplaatjes in de breakout, zeg maar, in retrospect best wel interessant zijn. Ja, Want okay. dat is gewoon van hé. Hey, maar we laten Engels, mensen. Random mensen, laten we even praten over hoe zij omgaan met seks. En, en dan je zie je van, oh mensen. wacht. deze personen zien er allemaal heel anders uit naakt. En ze gaan oh, heel anders om met seks uit. Ik gelijk, dat was heel goed. Dus dat was zo uh, dood. Het is best wel progressief. Wat, wat, je hebt wat minder doop was, bijvoorbeeld TMF met dan had je een. Uh, ik voel die mensen. Je had die gasten op de opzits. Uh, uh, die ging dan naar uh, Spanje. En dan gaat hij zeggen. Oh, hey, je is op vakantie. Heb je al Super oh, uh, uh, Superdom, zeg maar. En dan heb je zo'n chick die dat precies hetzelfde gaat doen. En dan gaan ze titel voelen. En, mm. Dat zijn van die. Dat maakt seks zo ontzettend long. Ja, En dat, dat is ook prima, wat het ook voor veel is, mensen dat is, voor, is, toch? Dat is ook, ja. ja, maar dat haalt wel enigszins soort van de, de algemene besef van seks naar beneden. Ja. En dat seks iets is wat jongens met vrouwen hebben. met, mm -hmm. met meisjes. Dat hebben. inderdaad, dat ze zeiden per se van de vrouw is eigenlijk... object, man is subject. Ja. Zo zien we het. En niet per se dat vrouwen het ook leuk kunnen hebben erbij. Ja. Dat vrouw het leuk mogen hebben. Erbij. En dat vrouw eigenlijk maar de rol moet spelen van diegene die erbij is. Maar dat de man eigenlijk de rol, centrale rol is. Nee, maar ik vind dat ook. Ik vind dat dat is dat nadelig voor vrouwen. Ook voor mannen hoor. Want niet alle mannen zijn ook zo als dat beeld is. Hm. Dat is voor beide ja, partijen is, ja. Het, is het confusing. Want, mm -hmm. ja. Die vrouwen hebben allemaal verwachtingen wel, ik vind ook wel wel wel. van mannen. Klopt. Ja. Maar ik vind ja. wel, en wat wel zo is, is dat voor een vrouw ligt het orgasme veel gevoeliger dan voor een man. Ja, maar het gaat niet zo helemaal om het ja, maar nu heb je het over biologische verschillen. Ja, zeg maar, maar, per definitie, zijn maar mannelijke en vrouwelijke genitaliën zijn een er compleet aan de En klopt. seks is ook, zeg maar, de man gaat ergens in en een vrouw wordt. Geënterd. Zeg maar. Dat is al een heel groot ja. verschil waar wat implicaties heeft ja. voor hoe we hoe we die rollen verdelen dan. Ja. En, maar het is, wat ik meer bedoel is ook dat um, een vrouw. Het punt is een beetje weg, hoor. Ja. Ik weet niet meer. Zo dat is bakken, zien, <laughs> ja. Ja. Ja. ja, dat is ook. Stegen, hoor. Het gaat goed, ah. ja. ja. Geen eens praten over geen Ja. Sorry. Ja. Ja. Ik weet niet wat ik al zeg. Uh, slecht hey. Ja, ik vind het goed dat het gemaakt wordt. Ik vind het interessant dat, uh, dat uh, Sunny, Sunny, Sunny Bergman, Sunny, Sunny, heeft ze een andere niet gemaakt. Die moet ik checken Sonny. toch? Sunny, ja, dat inderdaad. Dat gaat dus, dat is dat uh, Sunny side, side of Sex, sex of zo. So. Weer Sonny. gewoon zo. naam. that's Masters of Sex. Wat is, is er met goed. al die seks dingen die dan gewoon awkward, van, awkward ja. pun titels hey, hebben? Weet je, wij zeggen gewoon zelf lading geven. Ja, maar weet je wat het wel is. Nou. Dat is ook zo leuk als seks. ...in het algemeen... ...dat er nooit normaal over gevraagd moet is Altijd het. zeg maar... Uh, uh, uh, mm -hmm. ...de sony studot sex. Mm -hmm. Of... Uh, uh, ...mastisch of sex. Mm -hmm. Het is altijd een soort van... ...laten we het ontkrachten ja, ja. met een grappige dit. Of laten we het grappig... ...net zoals Spuiten slikken. Laten we proberen het Aha. ontkrachten. Misschien moeten we niet altijd proberen... Want om, anders wordt het te klinisch of zo. Te saai. Ja, misschien moet het gewoon niet we ontkrachten. Er niet... Misschien ja, maar moet maar het wel... ...dat heeft te maken met dat... ...dat... De ...nee... ...dat... Um, de de ...sexy zijn... ...zeg maar... ...is... Niet alles zeggen en het spannend houden. En dat is, um, is een verschil tussen een soort inderdaad, praten over seks als fenomeen en praten als over seks om te hebben met iemand. Mm -hmm. En met, met iemand is het niet heel spannend om heel klinisch over te gaan zien praten hoe dat nou werkt. En dat is het verschil. Als jij spuiten en slikken maakt, wil je dan eerder de ene zijn of de ander? En ik denk dat zij misschien ook wel meer gaan voor de hele, dat het spannend is, en, uh, en dat. En dan ga je, dan heb je een andere tone of voice. Gewoon. Ik denk het altijd een beetje. Ja, maar dat kan je toch in taak laten terwijl je het hebt, vervolgens hebt over de rollen van vrouwen en mannen en dat soort dingen. Ja, zo. Maar ik denk dat het ook gewoon heel veel verschil is tussen uh, seks op tv en of het internet of life. En, yeah. en seks in relaties of zo? In relaties moet je voor mij juist wel hierover over kunnen praten. Kan je het wel herinneren van Winning of Life? Dat die, in die klas van kinderen gaat uitleggen ja. Oh ja, ja, met die dikke pik of zo, toch? En... Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een dikke pik. Dat is niet waar? Nee, nu ben ik in de warm met Louis, volgens mij. Sex education en dan gaat hij gewoon letterlijk seks in de klas. Oh, ja, ja, ja, En dan gaat iemand lachen en zegt Nee, bij Louis was het met die dikke pik die dan zo segitaal is doorgesneden. Dus dan heb je zo'n halve hangende pik, weet je wel. En toen zei Louie, van, ja, ik dacht vroeger altijd dat je gewoon maar twee keer kon klaarkomen. met er elke keer een bal schoten En dat je dus gewoon twee keer klaarkwam en dan twee kinderen kreeg. En dat was het dan voor de rest van je leven. Wat uiteindelijk niet vervolgde. ...van de waarheid bleek af te liggen. Bij hem? Ja, ja, Ze <laughs> is ook lang geen seks gehad. ja. Hij <laughs> uh, anyway. nah, is geweldig, man. ja maar jongens uh, edgy. Zwarte Piet. edgy zwarte Piet weet je ik wil het, ik vind het als ik het zo inleid zoals dit ja. door te zeggen zwarte Piet vind ik het al vind ik het eigenlijk zwak want dat betekent dat mensen al mentaal afhaken ja inderdaad ja. maar dat is een zonde want gewoon Gaan we dat doen? Maar gaan we ze proberen te manipuleren en luisteren nee, ze niet ja, willen horen? Ja, mensen die nu luisteren. Ja. Ah, ja. Ik denk dat mensen als ze afraken, maar op het internet. Hoor. Dat maakt het niet. We uh, doen het voor onszelf. We doen het voor onszelf, hè? voor de enkele. Nee, inderdaad. <laughs> dat ja, dat maar, um, ja. Nee, dat die luisteraars. Maar, nee, kijk, dit is dus het ding. Ik vind het juist een leuke plek om over te praten, omdat ik me publiekelijk hier nooit over uit zal laten. Omdat, gewoon. Ik vind Waarom, dat... dit is een interessant punt. Waarom zou je hier publiekelijk nooit over uitlaten? Omdat um, De felheid, het, het heel complex is en, en um, ik voor mij wel, ik heb wel echt wel heel veel mening erover en ik praat er ook graag over met mensen en ik vind het ook best wel een issue om waar aan over te praten. Um, maar mensen reageren extreem heftig en heel erg dom um, en ik heb geen zin om iedereen op te geneal. voeden. En als ik daar dus publiekelijk over ga praten dan moet ik ja, hele dealen, dealen met twintig mensen die gewoon hele domme dingen gaan zeggen en dat is geen ja. gesprek. Dus daar heb ik gewoon niet zo zin in. Nee. Dat het. En het is ook, het, het, het, er is een algehele uh, onwetendheid ook wel rond Zwarte Piet en wat dat uh, kan betekenen. Je, je, hebt, de argumenten vaak tegen zijn, uh, het is toch niet een neger, het is schoorsteen doen. Weet je wat? Nee, ja, het is wel, is een, nee, duidelijk Er zijn acht soort van hele domme argumenten. Eén is ja, hij is niet echt, hij is niet zwart, want mm het -hmm. is natuurlijk een stuk onzin. Yeah. Dan heb je die soort van, uh, het hele, wat ik vandaag weer zag, en dat, het is het is allemaal een beetje obvious ofzo, we komen straks wel misschien interessante dingen, maar dat hele ding van... ja, maar dit is onze cultuur en hoe kan je nou hier komen en dan zeggen dat het anders moet. Ja. Ik vind dat zo disrespectvol om te zeggen. Mensen die hierover klagen en moeite mee hebben, die wonen hier en leven hier... en zijn Nederlander en die zijn al een aantal generaties hier. Hoe kan ja, je... En dat als, is zo. Het is schande resultaat... om te zeggen, hou je mond dan. Ja, maar het is ook het, aller... het allernaarste aan dat argument is... Je bent hier, als zwarte Nederlander, omdat jouw voorouders uit Afrika gesleept zijn, ja. in boten gestopt zijn ja. en aan het werk gezet zijn voor generaties. En dan heeft Nederlands over uiteindelijk een keer gezegd van, oh sorry, nou weet je wat, je mag hier wonen als, als, als, als soort van uh, bedankje voor je al je maar harde dat werk. Is, dat is allemaal waar, maar dat besef ontbreekt. Klopt. Want we nee, leren daar niks over zo, is, of uh, nauwelijks wat. Maar één, kijk, en als je dat dan als argument opdraagt, dan is de reactie die je gelijk krijgt van ja, ach, ja... Uh, ja precies, van en... het is lang geleden, dus het is <coughs> niet meer relevant. Precies, het zijn, het, jullie zijn geen slaven meer, maar je moet wel uit het land weg als je het niet leuk vindt in het nat Maar het is, wat is je land? weet je het is Nederland is je land, ik bedoel, je bent hier geboren en getogen, of je bent hier naartoe gekomen uit Suriname, wat ook Nederland is, staat weerlijk ik bezig. Ik bedoel, dit, uh, het is... <coughs> Ja, ik vind dat besef wat Stefan zegt heel goed. Daar had je heel goed punten over twee weken terug of zo. Mm -hmm. Over dat. Ja, ik weet niet hoe je dat verhoorde, Een soort van dat mensen zich niet echt goed. Zeg maar niet echt wel soort van in een soort simpel, snel kutjesprek, maar, uh, maar niet echt kunnen verplaatsen. Op wat het is om überhaupt minderheid te zijn. Of een buitenstaande samenleving. Is ja, Zeg maar. Als iemand op tv, weet ik van die, die vrouw, heet ze Daphne Dekkers of iemand, mm -hmm. en, een grap maakt over slavernij, heb je dat gezien? Ja, ik heb het gezien, ja. ja is het inderdaad. Ik Wat er niet. dus gebeurt is... Dat ze het hebben over Zwarte Piet, en dan is het zo van, hé, hey, wat als de boot met Piet weer terug moet? En dan doen ze een scène uit een van de Spielberg filmen, waarop slaven dus worden afgedanseld en van een boot worden afgegooid om te verdrinken in de zee. Vrouw, en dat goeie, is dan grappig, de zaal. Als je zaal. slavernij, is dat een fantastische film je een beetje te verdiepen. Ja, ik heb niet wat lang geleden gezien. Dat is echt een goede film. kijk ik heb hem niet gezien. Het is Echt een hele interessante Gewoon de inner workings van slavernij, ja. Dat je van, ja, ook hoe gaat dat ze aankomen en dat er dan zijn er gewoon allemaal slaven in New York ja. en dan vragen ze van oké okay, wat doen we daarmee? Wat is New York wat is mijn geheugenwol? Ja, ja, precies. Maar ja, goed dan. Maar? maar iets, uh, zeg maar. Ik heb het idee dat, dat in Nederland meer dan in andere landen het idee leeft van hé, hey, wij zijn super tolerant en je eigen mening is heel belangrijk en die is het waard om te delen met anderen. Dus als je een botte grap wil maken, dan moet dat kunnen en dan moeten andere mensen daarom kunnen lachen. Maar ik denk, <laughs> dat... denk dat dat ook wel te maken heeft met de Nederlandse mentaliteit of zo. Jawel, maar inderdaad iets wat, wat totaal niet wordt meegenomen in dit idee is van hey, wat is de context? Zeg maar, wanneer zeg ik dit? Wie luistert er naar en hoe kunnen zij dat opvatten? Want Zeg maar wat ik net zei, Van als wij met z'n drieën grapjes maken over van eh, we zijn hooligans of skinheads, weet ik veel wat. En ja, ja. dat is dan grappig. Maar als je dit zegt in het Anne-Frank-huis ofzo, dan is dat absoluut niet oké. Okay. Ja, maar dan plaats je het uit Ja, maar ja maar is toch, dat eigenlijk. is toch normaal en gewoon hoe het werkt ofzo. Ik bedoel, Louis de Kate, een stuk over slavernij gemaakt, die heel erg grappig is. Ja. Waarbij hij ook nog eens compleet aankaart hoe naar het is, maar het is grappig. Het is witty, of ofzo. En ik vond bijvoorbeeld zo'n Daphne-ding op tv dan extreem smakeloos. Het was niet echt ja. grappig, het was gewoon, het was gewoon smakeloos. Mm -hmm. En dat is... Ik, kan kun je uitleggen wat er precies gebeurde? Humor is gewoon een fine line of zo. Wat was er? Ze zei van, wat oh we net er de fiets afgelopen, dus, dus gaan we weer terug op de boot naar Afrika? Wat, wat, wat zei ze? Uh, weet jij nog hoe het precies? Ja, het ging? was, Ja, ik weet het nog precies. Maar het was van, hey, het, volgens mij tijdens de intocht, die ik overigens niet heb gevolgd, was er iets van, oh de staf van Sinterklaas is kwijt. En nu moeten we die gaan terugvinden, en toen zeiden ze van, hé, hey, uh, wat als ze die staf hebben laten liggen in Spanje of zoiets? Dan moeten al die pieten weer terug, en toen werd er gekat naar een scène uit die film waarop allemaal slaven op die boot gewoon werden af wow. afgedaan. de Ja, ja, ja, de de slaven, ja letterlijk. En, ja. En, van de oh, boot en van de boot ja. af werden gegooid inderdaad, en dat is een verdrinken in de zee. En Toen katten ze weer terug naar de studio. <laughs> en toen was het zo van half ongemakkelijk. Maar de ja. zaal was wel soort van aan het applaudisseren en, en aan het lachen. Maar je moet je voorstellen, zo'n redactie die bedenkt dit dus, ja. ja. En zij denken dan, Aha. ik denk dat de denkwijze is van, weet je... Laten we het allemaal even niet zo serieus nemen en denken van, dat even gewoon, kom op. Even maar dat is dat Nederlandse, is je disconnect. hebt een mening en ja. die moet je kunnen delen. En als je daar grappig mee wil doen, dan is dat perfect oké. Okay. Nee, nee, ik vind, ja, dat is Want als iemand het. zich daardoor gekwetst voelt... ...dan stelt hij zich aan, want hij heeft zelf ook het recht om ja. ook grappen te maken over jou. Ja. Maar wat daar totaal niet wordt meegenomen is dus het idee dat er wel degelijk een ver verschil bestaat tussen uh, verschillende rassen en tussen verschillende geslachten. Exact en dat dit. sommige meer, hoe zeg je dat, privileged zijn ja. dan anderen. En ja, die zijn minder, minder hard te kwetsen. En zeg maar Louis C.K. waar je het net over had, die noemt dat ook. Die zei van... Hey, Zeg maar, wat ga je doen? Ga je hem een cracker noemen? Oh, ik ben nu echt heel gekwetst, zeg maar. Want voor, voor een blanke man is er geen, geen periode in de geschiedenis... waarin je teruggaat in een tijdmachine en dat het dan opeens kut voor je is. Ja, en ja. dat geldt niet voor, voor andere personen. Het maar ik vind, dit, ik vind dit een superbelangrijk punt. Want we begonnen net bijvoorbeeld over slavernij en Ik vind het eigenlijk zwak om in deze discussie te beginnen over slavernij, Want ja. dat is een heel heftig voorbeeld van, van een soort geschiedenis die heel naar is. het, het, het je moment ook weer, als gaat... je dan begint over... Het is een heel interessant ding. Als je begint over een extreem heftig voorbeeld. Ja, die Holocaust. dat je dan oh, die theorie Dan is je echt gelijk al verloren. Ja, Godwin's God Law, inderdaad. Ja. Ja. Precies maar ik, want het gaat hier om iets veel diepers. Het gaat hier om, om wat het is om in een Nederlandse samenleving te zijn. En, en ja, een soort hele subtiele kleine ja, Het gaat om nadeeltjes respect en tolerantie. Gewoon en die woorden er, die non-stop ik... worden genoemd in de Nederlandse politiek en Nederlandse samenleving. Mm -hmm. En volgens mij hebben we niet echt een goed idee van wat het precies betekent. Nou, en dat, ik, denk, ik weet ook niet of die, je hoeft niet per se te weten wat het betekent. Ik denk dat dat niet heel nodig is, maar... En dit is een heel extreem voorbeeld, maar als je kijkt naar de Amerikaanse samenleving, daar wordt er heel erg rekening mee gehouden met hoe iemand zich misschien wel voelt. Mm -hmm. En als resultaat daarvan is iedereen niks uberpolitiek correct over, over alles ja. op tv. Dat of niet, en dan ben je maar die grenzen zijn heel, heel moeilijk. En dat keuren wij wel af. En dat keuren wij af, ja. ja, ja want wij ja. denken dan, het staat niet zo aan, weet dus je wel. Maar dat maar doen kosten... wij vanuit de positie waarin ik wel begrijp wat de verschillen zijn. Ja. Dat ja dat als je volgt. dat doet vanuit de positie waar je het niet begrijpt, dan kan het er disrespect voor worden. Voor ja. mij is dat het ding. En... Wat interessant is aan um, in Nederland diezelfde situatie is dat wij hebben heb ik het gevoel in Nederland nooit zoiets heftigs gehad als de rasserellen, hmm. weet je wel? Ja, uh, ik weet niet wat. Ja, het ging altijd heel soepeltjes in L.A. of ja, ja, ja. Dat, dat is in waar. Wereld, en we hebben we niet een Zuid-Afrika. Um, ja, god, dat is slecht voorbereid. Maar die vrouw die in de jaren zestig, niet in de achttiende, acht Rosa Parks. Rosa Parks, ja. ja. ja. ja. Um, dat soort voorbeelden hebben we allemaal niet gehad. En die lynching van die jongen. En van die gigantische, extreme... Ja, scars. Van die, van die mm -hmm. dingen die je nog weet. Maar recente. Mm -hmm. En ook dat je nog steeds in de zaal... Dat je daar nog steeds uh, mensen hebt die extreem recht zijn. En mm -hmm. gewoon militant recht zijn. Mm -hmm. Dat hebben wij ook niet. Wij hebben een soort ja. van algehele uh, mediumheid van dit. Ja. En daardoor... Ik vind het ook raar als een neger zich gediscrimineerd voelt ja. in Nederland, want het is een soort van, ja, Sis. kom nou, we zijn toch allemaal gelijk hier. Ja, je, kan, ja, je, hebt, zo... alle, je hebt alle kansen, je kan doen wat je wil, Precies. wat is het probleem, mm. maar het is het dat, dat is gewoon niet is helemaal, nee, ja. dat is gewoon niet echt helemaal hoe het is en dat is ook niet realistisch en zo. Je kan nooit, ik bedoel, dat is debatteerbaar, maar uiteindelijk moet je gewoon een beetje afgaan van, oké, okay, voelen mensen zich gekwetst, ja of nee, nou, is dat zo, dan moet je daar misschien mm. wat mee doen. En als het een hele kleine groep is, dan is het nog steeds zoiets van, oké, okay, laten we analyseren waarom dat zo is. En niet gelijk zeggen van, ja, maar, dit is traditie, ja, ja maar, ja. Mm -hmm. uh, dit moet zo kunnen. Ik noem wat, je hebt dat, um, dat honkbalteam in Amerika, de Redskins. Of oh, of yeah. ja, ja, met Cheek, die mascotte maskotten. Ja, precies. De... En dat is zeg maar, het is, <laughs> ja, het is niet eens, ik bedoel, ik weet niet of je dat racisme moet noemen, maar Amerikanen noemen dat heel snel racistisch. Het is meer ja. gewoon, um, Net zoals blackface, het is een soort ja, maar... van extreem goed voorbeeld, voorbeeld van. Wel. Het is niet mm -hmm. racisme, het is meer gewoon een beetje respect tonen Ja, zo. Dus dat is alles wat het is. Ja, en het is kijk, want ze hebben nu dan een discussie over van ja, eigenlijk is dat gewoon niet meer van deze tijd. Dat je ja. een team de redskins noemt wat ooit mm -hmm. Uh, een negatief iets was en een beetje ook wel positief, maar... Ja, ja. En er is een dat, tijd geweest dat, dat er nog een... Het is gewoon zo, het, je hebt gewoon een soort, stel Family Dinner, en je zit daar met z'n allen te eten en één iemand die daarbij is, is heel gelovig, en die wil bijvoorbeeld eigenlijk bidden voordat hij eet. Ja. Dan zeg ik nou, is goed, ga, ga je doe dat maar. Dat is dat gewoon is... een stukje meedenken met iemand. Voor jou is het niet belangrijk, voor die persoon wel. Ja. Ja. Zo simpel is het volgens mij. Ja. En daarnaast heb je natuurlijk al argumenten van, uh, je bent al benadeeld in Nederland, je woont dan in een achterstandswijk en je wordt al op je neergekeken, bla bla bla, dat zijn allemaal zware argumenten. En die er ook zijn. En die dus. En, en daardoor, ik heb het gevoel dat het ook bij dan die community ook dus zwaarder aankomt, dit soort dingen. Omdat, er is al een soort algeheel benadeeld gevoel, die compleet dus niet wordt aangevoeld door gewoon uitstelende Nederlanders. Ja. En dan dit soort dingen dan. Komt dat ook toch wel een beetje naar boven denk ik, zo van hallo. Het is, weet je wat ik altijd een beetje denk van, en dit is een soort van mijn, uh, stel voor dat Zwarte Piet niet zwart was, maar gewoon, um, ik noem hem wat, uh, een flamboyante homoseksueel, ik noem hem wat ja. Die, moment, waarvan alle stereotypes worden uitvergroot. Exact. En dan en... heb je een, inderdaad een clubje homo's die allemaal met een heel hoog stemmetje praten en hele strakke broeken dragen om Sinterklaas. Ja. Hoe voelt de homoseksuele community zich nou, daar Ja, en ook? dan moet je er ook nog een soort van historie bij koppelen. En dat dat ook natuurlijk ook al zo is. Dat homoseksuelen in het verleden vervolgd werden. Ja. En ook al te dood veroordeeld werden ja, omdat ze we homoseksueel zijn. Weet ik meer. Mm -hmm. En dan stel je voor dat dat nou een behoorlijke legacy met zich meedraagt. Wat zo is. En... Nu hebben we dat stereotype nog steeds in onze feestelijke viering. van Zitklaas, mm -hmm. om te zeggen. En er is een groepje homo's die zeggen: jongens, eigenlijk vinden wij dat gewoon niet zo tof meer. Weet je wel. Kunnen we dit niet aanpassen? Kunnen ze we, we het wat, wat minder uh, extreem maken of zo? Mag het niet wat. Dus we mogen best homoseksueel blijven. Maar daarin heb je ook gradaties ofzo. Mm -hmm. En het is hele grappige soort van... Nee, het is onze traditie. Je mag er niet aan zitten. En blijven er vanaf. En die reactie is super fel. En dat, ik, ik denk ja, het dat dat allemaal compleet allemaal... disconnected is. Waarom, waarom, waarom is de reactie argumenten... zo fel? Waarom is de reactie zo fel? Omdat, mensen, omdat het iets is wat mensen heel, heel dicht aan het hart ligt. Mm -hmm. Waarom ligt denk het ik. dicht aan... Ja, ik begrijp die hele... Um, waarom is het zo het maar... dicht aan je hart? Het is maar Sinterklaas. Maar oké, okay, inderdaad. Ik, ik, maar heb, ik heb wel, wel gevoel dat ik in een soort levensfase ben van... ...in de twintig zijn en daardoor niet meer bezig zijn. Als ik gewoon een jonge ouder was en een kind had die hier... ...dan zie ik hoe leuk dat is. Dan is het zo van hallo. Uh, los van het feit dat natuurlijk de zwartheid van zwarte piet niet veel te maken heeft met... ...of het feest effectief is voor een kind namelijk. Dat gaat prima. Maar ja. goed, anyway, daarom maar is ik het, denk het wel niet dat dat dan... is. Ik denk niet dat ouders denken van... ...tenminste, ik denk niet dat ze bewustheids hebben van... oh. Als we Zwarte Piet niet zwart maken, dan vinden de kinderen het niet meer leuk. Maar dan is het meer zoiets van, dan worden mijn herinneringen aan mijn kind Sinterklaasfeest toen ik klein was, die worden dan uitgewist. Ja. Gedeeltelijk. Misschien. Zeg maar, het, die worden, dat, dat wordt er niet genoeg. Nee, is uitge uitge uitgewist, afgekeurd. Afgekeurd, dat is het, precies. Precies. Van, hey, toen ik een kind was, en dit, is, dit zijn een paar van de mooiste herinneringen in mijn leven, en ik voel me hier heel goed bij als ik hier aan denk. En een beetje, dan opeens wordt er gezegd dat dat iets fouts en is. Het is gewoon bijna net inderdaad van wat ik eerder zei dat je een hele, hele lieve opa hebt uh, waar je, die, die altijd zeg maar, goed voor je was. En dan, en dan kom je erachter van hé, hey, hij was een nazi. Hij was een fascist. <laughs> ja, dat was ik ook voor dat je dat ging zeggen. Zeg maar, dat... Ik wou het de hele tijd niet zeggen van hé, hey, je hebt een foute opa en, in de oorlog. Maar weer een, weer, weer een Godwin. Maar het is gewoon... Ik denk dat het in dit geval wel een... klopt. niet een verdedige vergelijking ja. is, maar hetzelfde idee. Het, dat gaat wel op denk ik. Het is ook wel zo dat, wat ik niet begrijp is bijvoorbeeld, ik heb haast het gevoel dat mensen reageren op het heel Sinterklaas moet afgeschaft worden. En niet op ja. het Zwarte ja. Pietheid. Ja. Dat, is, dat is precies wat ik wilde zeggen. Dus heel veel hoe mensen naar buiten zijn getreden. Vooral die ene persoon ik ben zijn naam vergeten, die voor het eerst, wat was het? Die uh... Die fanvrouw? Nee, nee, nee. nee, daarvoor nee. nog. Hoe weet die man ook alweer. Die voor het eerst voor mij bij de World door Door wat Paul Witteman er iets over zei. Hij begon de discussie echt. Voor Nee nee nee, daarvoor nog. Ja, hij heeft, ik zou moeten Maar wat weten. zei hij in ieder geval? Maakt niet uit. Nou, hij was gewoon de eerste persoon die zei van die discussie dit jaar weer starten En zei van oké, okay, dit is een, een enigszins raar ding. Moeten we misschien niet doen. Maar hij zei dus, hij is eigenlijk heel fel op een foute manier vind ik. Waarbij hij meer zei van ja, die moeten gewoon vanaf dit feest het is oh. natuurlijk superdom. Want iedereen, en de VM-mevrouw zei het ook van, maar die is natuurlijk compleet, die heeft geen idee waar ze over praat. Ik begrijp wel dat ze het issue ziet, maar ze zegt van ja, dit ding dit moeten we afschaffen. Is... En iedereen in heel Nederland denkt dan, hallo, hou jij eens je mond, we gaan het helemaal niet afschaffen. Klopt. Maar de point van alle mensen die hier tegen zijn, is ook helemaal niet van, schaf het af. Maar, past gewoon aan. En dat is heel simpel. En, en ik vind ook alle mensen die dus... Tegen Zwarte Piet zijn, wat dus alweer te sterk gezegd is, die heel vaak roepen op tv, zoals je mevrouw laatst in Pauw en Witte man. Um, we hoeven niet af te schaffen, we vinden het leuk. Het is hartstikke leuk. We houden het gewoon. Ja. Alleen het ene dingetje veranderen. Ik vind het heel belangrijk dat je dat dus wel heel vaak blijft zeggen. Ja. En dat is waar mensen over vallen. Weet je waar ik me haast? Ik liep zaterdag... Was dat zaterdag of zondag? In zondag was die intocht in... Uh, tenminste, in Bussum was het dan mm -hmm. waar ik wacht. En um, ik ging boodschappen halen. Want de stad was open. Oké, okay, ik loop op straat. Er waren heel veel zwarte pieten. Ja. En ik had een soort van vage van... Hm, mensen gaan me misschien moeilijk aankijken. Ja, ja, ja, ja. Want ik heb, ben hier misschien wel tegen. Ik, ik heb er helemaal geen problemen mee. Kijk, nee, ik, nee. ik heb... Met zwarte pieten heb ik als iets van. Mijn persoonlijke reactie erop is van... Nou ja, oké. Okay, dit is helemaal wat traditie is hier. En kan wel. Maar is er zin? Maar wil ze maar... Op dat moment word je ook weer gekeurd door. <laughs> nou ja, Oem, dat is ook mijn situatie. Laat jou jezelf. Ik weet niet of mensen dat echt denken. Maar ik heb, kan me wel voorstellen dat iedereen doet mee in deze discussie. Echt <laughs> ja. iedereen. Ja. Ja. En als je dan over straat loopt en het is Sinterklaas en je hebt een huidskleur. Dat je dan gelijk een soort van. <laughs> een huidskleur FYI. waar jij Maar ze... Matt, die is niet zo blank. Niet zo, als Nick niet zo en blank als die klinkt. Ja, niet zo lang <laughs> als dat ik klink, inderdaad. Ja, ja. Dat hebben we in iedere podcast established. Ja, um, maar, nee Maar nee, ik, ik, ik had wel een soort van licht gevoel van, denken mensen hierover na nu ze mij zien lopen? Geschiet er iets bij hun te binnen? Van, van wat voor gedachten zijn dat? En misschien denken sommige mensen wel van, oh daar heb je zo'n jongen die tegen Sinterklaas is of zo. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat er een paar mensen zijn die dat denken. En nou, dan mensen zijn best fel. Maar ja, hoe Maar ja. Hoe, hoe voel je je daar dan over op dat moment? Als je Ja, zegt van hey. is prima. Kijk, het is, ik heb nooit in mijn vaste leven... ...heb ik nooit echt het Sinterklaasfeest opgezocht of zo. Ergens omdat ik het ook wel altijd wel de sentimenten had... ...die een gemiddelde Amerikaan heeft over het mm -hmm. Sinterklaasfeest. Namelijk dat het afbeelden, het stereotypisch afbeelden... ...van een neger op zo'n manier uh, degrading is. En dat je, bijvoorbeeld die fan trouwens zegt het heel goed... ...die zegt van ja, je, je, je bevestigt een klein beetje... ...het stereotype beeld van een neger ten opzichte van de blanke man. Mm -hmm. En dat stereotype is niet goed. Daar kan je gewoon... Discussies over hebben, maar het blijft erbij dat het een stereotype is. En ja, ja, het sorry is ook een we beetje een weer... feit. En ook hoe mensen vaak. Maar dingen stel je voor dat, dat we. Ik bedoel, het extreem voorbeeldje van Godwin's Law. Maar stel je voor dat Zwarte Piet een Jood was. En de diep met een hele grote neus. En met uh, extreme. Zeg hm. uh, maar, Borat-idee van. Uh, ja, al, ja. De, en dan. Dat Zoom Dat die kinderen die eieren kapot moeten slaan. Exact. Dan zou het allemaal niet zo heel moeilijk zijn deze discussie. Mm -hmm. Want die stereotype is ontzettend fout. En die snappen we allemaal. Dit is het ding. Die snappen ja. we allemaal. Ja. Maar, maar waarom inderdaad... snappen we dit? Omdat we allemaal op school oh, De tweede een tweede Wereldoorlog hebben precies. gemaakt. Fuck, ja. Ja. Dit is zo van het onderwijs Ik ben niet joods. Besteed. Mijn ouders zijn niet joods, joods. Niemand om me heen is joods. Maar ik ken dit verhaal dat het is mij verteld. Je met het vertelt. besef van het, dit is ja. erg. Joden Grappig. zijn vervolgd. Ja, en, ja, en dit is ook, iets ergs waar we rekening mee moeten houden. Het is het toch Verser, met educatie. Ja, dat is het, en het is vers in het verleden. Dat is ook nog een ding, hè? Ja. Dus het is, dit is maar 60. Maar Het slavernij zes. is nog niet zo iets. lang geleden, hoor. Inderdaad. Zeker Nederland, maar Ik weet nu niet precies het jaar, maar een van de laatste landen die slavernij heeft afgeschaft Maar hij Het is niet nog iets wat mijn opa heeft meegemaakt. En dat maakt het dichtbij. Ja, maar wacht eens even. Zeg maar, ik heb wel een tijdje terug die film genoemd. En die is opgenomen in, wat is het? 42? En dat is puur de daar over Indonesië. Ja, oké. Okay, maar ja. de Zwarte Pieten zijn weer... Dat van de de geen... apartheid of zo, weet je. hoe dat ja, ja, Dat is in Nederland, maar... ja. ja het, het is een afgeschaft. Het, het was... Apartheid is afgeschaft in wat, 94 ja, of zo? Ja, klopt. Ja. Maar plus apartheid is weer een heel andere topic. Ja, ja. <laughs> um, ja oké, okay, dat heeft ook niet heel veel te maken met Nederland. Nee, dat, en het ding met Indonesiërs. Stel je voor dat Zwarte Pieten uh, Molukkers of Indonesiërs waren, dan zou dit wel een heel andere discussie zijn hoor. Is dat wat ik bedoel? Ja, vraag me af. Nou, ik denk het wel, omdat het Ach, veel vers... Zijn ik denk dat dezelfde disconnect nog steeds aanwezig is bij heel veel Nederlandse... Dat wel, uitstijden. maar voorbeelden, ook op video, van hoe erg die geschiedenis is, zijn heel verkrijgbaar. Ten opzichte van slavernij. Zijn ze dat? Ja, nou, als ze oh. ik heb het nooit gezien. Ik, ik ben heel erg zo blij dat de het de dus de nu in een film de uitkomt. De ja dat die Jim Tahatu een film over het maakt. Ik, ben, ik heb Precies. daar zin in, omdat ik ken dit stukje geschiedenis niet. Ik, heb het ja, ik niet. zou zeggen, er waren camera's, dus er is al meer. Dus er, zeg maar, oh, zo. Ja, jouw argument is van er is materiaal. Ja, net zoals de Tweede Wereldoorlog. Kijk, wij, wij kijken met z'n allen massaal beelden van uh, massaal En we mm -hmm. denken allemaal van, jezus, dat de mensen dit kunnen doen. En die beelden bestaan er ook vast van, uh, zeg maar... Het is trouwens het... niet zo. Er zijn geen beelden van de kampen zelf, gewoon wat er is gebeurd. Nee, maar, de we wel de, de je wel de, maar je hebt wel de, de after, de soort van... Ja, ja, ja, inderdaad. Dat je dus ziet van, oké, okay, hier zijn 20.000 mensen verbrand. Weet ja. je wel, en dat kan je wel zien. En dus die... Die beelden zijn er, en dat roept ontzettend veel krachtige uh, aversie op bij mensen, van dit mogen we nooit meer doen. Ja. En van slavernij heb je alleen maar een soort van griffelige tekeningetjes in oude boeken. En... Ja, en zelfs ja, die zien we niet echt. Het is echt een Alinea in je geschiedenisboek. dat is ja. echt heel bizar eigenlijk. Ja. Er zijn, ik bedoel, je hebt in Amsterdam het, het Tropenmuseum, maar een klein beetje wordt wordt van hoe werkte dit. Maar mm -hmm. eigenlijk is het ook wel een soort van ja. een viering van, hé, hey, Nederlandse geschiedenis in de tropen, fantastisch. Wat ik ook, wat ik ook interessant vind, is zeg maar, de lading van het woord slavernij. Zeg maar, hoe interpreteren we dat... als je het vergelijkt met... genocide bijvoorbeeld. Iets als, als de holocaust. Om dat weer erbij te nemen. Zeg maar want... als we het hebben over de holocaust... dan hebben we het over uitroeiing van mensen. Gewoon doodmaken, vernederen, doodmaken. En aan slavernij hangt... heb ik het idee meer een lading van heel hard werken. En niet zozeer gedomineerd worden... en eigendom zijn... van een ander persoon... die met je kan doen wat hij wil. Die je kan afranselen. Die je ook kan doodmaken. Wanneer hij maar wil. Maar... Dat is iets wat, ja, en, en wat ja, inderdaad, als je slavernij hoort, dan denk je daar pas op de tweede plek punt, aan. En in de eerste plek en aan En zeker als je nooit gedwongen wordt hier echt over na te denken, dan zie je het als een soort, het, het concept slavernij is best wel te plaatsen in je hoofd als zijnde. En net een wel vervelend, maar goed, een soort van dat. Mm -hmm. Terwijl ze na het genocide zijn, in Nederland heeft genocide, ja, heeft dan is het he? zo van, wow, oké, okay, hier moet ik me dus heel ja. kut over gaan voelen. Het is eigenlijk na het heel trippy, dat is ja. wel waar. Laatste vraag eigenlijk is een beetje van, um, stel je voor dat je een panel van Amerikanen, blank, zwart, Chinees, noem maar op, Asian, uh, alles, mm. uh, haal je naar Nederland, yeah. laat je hier een jaar leven of twee jaar of drie jaar en na drie jaar laat je ze een mening vormen over uh, de, het feest. Zinterklaas. Yep. Over de Zwarte Piet, en, en, en over de, de karaktuurvorming en over alles. En ze hebben drie jaar meegemaakt. En er zijn bijvoorbeeld Amerikanen in Nederland die, die dat meemaken. Weet je wel. En ik hou Amerika aan omdat het een best wel een extreem voorbeeld is van een land dat deze discussie al heel veel heeft gehad. Mm. En er al een bepaalde manier van heeft gevonden om mee om te gaan. Namelijk heel politiek correct zijn over alles. Weet je, dat kan echt niks maken. Maar tenminste, dat is het idee wat we een beetje hebben. Maar. Um, Stel voor je had dat panel in Nederland en die zijn in de drie jaar, zouden die dan na drie jaar zeggen van, ja nog steeds zo fel, net zoals die VN ambassadeur van haalt weg, haalt weg, doet weg, doet weg, of zouden ze meer zeggen van ja, echt snappen we het ook wel hoor dit feest en het is gewoon ongelukkig dat het zo'n karikatuur is. Oh nee, ze zouden zeggen haalt weg. Nog steeds, ja. Tuurlijk, na ja, maar dat is er ook want, dat, want, want dit is dus een belangrijk punt en dat ze hebben eerder ook gezegd. Het gaat niet het feest zwakker maken als we dit stereotype weghalen. Mm -hmm. Het gaat niet gebeuren, het blijft nog steeds super-Nederlands. Oh, het is gewoon Mensen kunnen nu niet voorstellen, maar er gaat natuurlijk een tijd zijn. En dit is best wel inevitable, dat hele ding. Dat Zwarte Piet niet meer, misschien zelfs niet zwart is, misschien alleen roetvlekken heeft. Waarschijnlijk alleen roetvlekken, dat is heel simpel. Dat is voor mij de meest basic oplossing ja. is hem gewoon roetvlekken te En dat is hoe het gaat zijn, ergens in de komende vijf jaar denk ik al. En dan is het gewoon klaar, dan gaat niemand er meer moeite mee hebben, dan gaan we door. En, en dan gaat iedereen ook terugkijken, dat zei jij volgens mij, ja. Stefan een tijdje terug. Ve Na veertig jaar terug en denken van wow deden we dat toen? Ja. En dat zijn ook de mensen die gewoon generally soort van niet hier Maar dat wordt zo'n ding, net als dat je nu men kijkt, dan heb je zoiets van wow, die vrouw die rookt met een baby in haar buik. Ja. Hoe kan dat? Dat wordt zo'n ding later ja. en dat is heel bizar, dat in deze tijd waar we denken dat we best wel oké okay zijn. Mm -hmm. Het is nu nog zoiets er echt is. Het is heel trippy, het is, het is iets voor mijn opa, soort van die zouden dan ineens iets racistisch kunnen zeggen zo En dan denk ik wow, oké, okay, heftig, weet je wel. Ja. Maar wij doen dat zeg maar nu. Vandaag. Ja. Heel raar. Ja. Maar goed, de oplossing is dus is vrij simpel. Ja. Ik ben overigens ook heel blij. Ik vond het heel cool dit jaar dat uh, de discussie zo opleiden en overal was. Ben je dat een beetje bang dat... Ik heb het gevoel het... dat het altijd in een soort hip hop community, waar ik dan dingen over last, is ja het leeft hier wel en ik zie het wel om me heen en zo bij de mensen. Maar echt bij de, de ja, weet ik veel, de normale persoon in Laren of zo, weet ik veel, was dat niet iets waar hij ooit op na hoefde te denken. En nu wel. Mm -hmm. vind ik goed. Wat denk je hoe, hoe gaat het Ik ben een beetje bang voor de felheid van de discussie over drie jaar of zo. Nee, dan ja, is dat Ik denk niet denk echt. Ja, maar ik ben optimist. Ja, ja. precies. Nou, ik, heb, ik, ik ben daar iets pessimistisch in in zover dat ik denk van... Dit jaar was best heftig en er is al extra security bij, Sinterklaasviering en zo. Ja, echt, en je hebt niet hè? heel veel mensen nodig om het echt overveld te maken. maar ik denk dat dat het is wat Niek net zei. Van dit zijn de eerste jaren of misschien wel het eerste jaar... dat mensen uit kleine dorpjes zoiets hebben van... Hey, Dit is iets waarover gepraat wordt. Dit hey, is als jij nooit, als jij nooit donkere mensen spreekt of ziet, dan weet je niet waar je over praat. Dus het is gewoon het begin ja. van een proces van beseffen hoe dat is hmm. voor mensen. Maar uh, wat ik dat interessant is vind, hetzelfde geldt dus voor die Amerikaan waar jij het over had, die dan hier naartoe migreert en dan drie jaar hier leeft. En die heeft het ook heel moeilijk met zich inbeelden in hoe het is voor een autochtone Nederlander die hier vroeger in de klas heeft gevierd als kind en hoeveel dat dan voor hem is betekend. Ja, maar, want jij begon, ja, maar jij begon wel... ergens gewoon met, aan het begin van, van dit onderwerp met een gast die zei van hey dit is super racistisch, het hele feest moet afgeschaft worden. Mm -hmm. was dat een Amerikaan? Quincy, nog wat. Ik ga even zijn naam opzoeken, moment. Oh, dat, ja, dat is die guy, ja, ja. Dat is toch ook een van die twee gasten die mishandeld is door de politie toen? Ja, tijd terug was dat, tijd terug. Ja. Ja. Nee, dat is volgens mij een Surinamer. Quincy Gario, yes. Ja. Hem. Hij is het ontketend dit jaar. Maar die voelt er heel sterk over. maar ik... Ik ben benieuwd inderdaad of hij vroeger zelf het feest heeft gevierd... of dat zijn ouders het voor hem of ja, met hem hebben vraag. gevierd. Als in hem het zoekt, goed, wel, denk ik. Ik vind het ook interessant, want wij hebben dit probleem niet. Maar stel, uh, je bent zwart en je hebt nu een kind... en die viert dat op school. Hoe ga je ermee om? Interessant. Ja. Lastig. Ja. Nou, ik noem maar wat. Stel, je woont in de Bijlmer... En yeah. al je vrienden zijn zwart. Yeah. En je bent zelf zwart. Yeah. En je ouders zijn zwart. Yeah. En je gaat naar school. En je hebt blanke leraren. En die vieren Sinterklaas. Wat ga je daarmee om? Ja, yeah, yeah. dat is lastig denk ik. En dat is wat er gebeurt. Maar die vrouw, die, die Noeska Op tv, die een Bij Paul man was het toch? Wat zei ze? Zij zei van... Ik vind het een geweldig feest. En ik zie dat kinderen hier plezier in hebben. En mijn kinderen vinden het ook leuk. Maar op dit moment. zeg Maar in dit... Wat sowieso het klimaat waar deze discussie... Ja, precies. En zij viert het ook en ze gunt het haar kinderen ook. Maar ze vindt het moeilijk dat haar kinderen nu in een positie worden geplaatst waarin ze geconfronteerd worden met een huidskleur. En... Ja, Hoe en dat... dat is precies wat het is, maar dat heeft het altijd gedaan. En Het is nu dat de Nederlander daar een beetje bewust van is. Maar zin... nou, zwarte Piet maar heeft geen algeheid. Vroeger, vroeger werd er nooit een issue van gemaakt, omdat Kort. mensen het er nooit over hadden. Maar nu, het is alleen maar dat het in het daglicht gesteld is. Maar ik bedoel, als, als donker jongetje opgroeiend... word je ook wel eens een keer een zwarte Piet genoemd. Mm -hmm. En dan heb je ook zoiets van, nee, ik ben niet zo'n gek uh, uh, acrobat die met Sinterklaas loopt. Ik wil ook gewoon serieus genomen worden. Maar dat is wat een stereotype doet. En dat is hoe je uiteindelijk in een minderheidspositie wordt geplaatst. Ja. Met duizend andere kleine dingetjes ja. erbij. Misschien nog wel meer dan duizend andere kleine dingetjes, maar deze ook. is ook zo, maar het is ook zwarte, Piet, de, de in, zwarte Piet draagt er draag niet aan mee, zullen we zeggen. Ja, ja. En Zwarte Piet is voor andere mensen een heel leuk feest en voor sommige mensen niet. Nee, en dat is wel iets waar je als, als zeg maar... Ja, voor sommige mensen het is het leuk, totdat... Ze wordt verteld van, hé, hey, jij bent zwart. Je moeder is zwart. Haha, ha, ha, jullie het... dragen rare petjes. Ik denk dat de discussie... ...behoorlijk wat ongemakkelijkheid met zich meedraagt. En dat het, dat het feest wel een klein beetje... ...verpest. En dat misschien dat ook wel ja. ergens... klopt Maar ik denk dat dat ook wel ergens mensen... ...boos over maakt. ja, dat ja nou, ongemakkelijk Maar dat is positief, dat hoort erbij. Ja, maar het is ik, dan, het waard. ik zei dat jullie vorige week, als ik dan kijk hoe mijn ouders reageren... ...die zeiden echt van... Uh, Ik vond het heel interessant, omdat ik dacht van, ja, jullie worden ook nooit meer geconfronteerd. Wat vinden jullie hiervan? En ze zeiden echt van, uh, oké, okay, zo hebben we dit niet echt gezien. We wisten het wel ergens, maar we dachten gewoon... Nee, ik denk dat nooit echt bijna. Nee, maar we dachten gewoon van, oké, okay, we hebben met z'n allen bedacht, ook de donkere community, van, oké, okay, we staan boven zeg maar. Ja. Hm. En, um, maar oké, okay, als mensen hier zo'n moeite mee hebben dan van, wat oh, toch, hoe, hoe, hoe belangrijk is het nou voor het feest? En dat hadden en... ze zelf bedacht, dat vond ik tof, omdat ik dacht ja. van, ja, dat is ook wat ik denk. Ja. Dus, ja. Vind ik goed no point, want ik, ergens vind ik het ook wel dat het... Het siert de mensheid om hier boven te staan. ik zeggen, als van ja stereotypen uh, prima, maar we staan hier boven. Alleen dat is natuurlijk niet echt zo, helaas. Nee, nee maar het is, het is gewoon een stereotype. Maar daarom ja, vind ik het, het geweldig is wat, wat dus bij jou is gebeurd bij, bij je ouders. maar dat illustreert wat het belangrijkste is en dat is. Gewoon een beetje empathie, een beetje luisteren. Ja, naar en, het, de is, en kant. het is ook zeggen. Ik vind het grappig, want ik heb nooit een soort groot issue er maatschappij meegemaakt waar, we, waar ik dacht van oké, okay, dit is een probleem, hoe verander je dat? En je merkt dus hier dat gewoon het even zeggen en zorgen dat mensen dit horen en het al doet. Heel veel mensen worden boos en die hoor je. Maar bijvoorbeeld dan mijn ouders die hoor je niet. Maar die denken van oh oké, okay, nou doen we dat. En mm -hmm. als dat al met 40% van de mensen gebeurt, dan is dat best wel heel wat. Ja. die 40% wist het eerst niet, nu wel, en is nu dan dus daar toleranter. Dan, uh, ik vind handen? dat dit negeren getuigt <laughs> inderdaad van een hoop arrogantie, van hé, hey, ik sta hierboven. Yeah. Want wat Matthe zei van hé, hey, we staan hier als maatschappij boven, dat is gewoon onwaar. Op het moment dat je zegt van dit, nou, is, dit, dit is, is onbelangrijk. Ik denk dat we dat hopen. Ja, dat Hoopten. hopen we, maar inderdaad, op het moment dat jij dat als persoon zegt, dan betekent dat eigenlijk van ik sta hierboven, ik wil het hier niet over hebben. Oh, en als ja, andere mensen er wel een probleem mee hebben, dat inter dan interesseert dat mij absoluut niks. We ja. zijn zo tolerant als samenleving, hè? ik weet dat je wel afslaat. We zijn zo tolerant als samenleving in elk ander opzicht. Homo's, uh, drugs, uh, weet ik veel. rare leven. levenskeuzes. Ja, gekke en heftige dingen. Ze staan bekend en ik vind het altijd mm -hmm. al raar als de lid buiten en ik, oh mensen denken hun Nederland, nee, maar die laten gewoon kan normaal. Ja precies. Ja. Nee, maar goed. We hebben... Dope. Ja, ik ja. ben benieuwd hoe we over een soort van tien jaar hiernaar terugkijken. Ja. Ik, ik hoop dat het binnen een jaar of vijf wel weer uh, normaal is. Ik hoop het ook. Ik of denk dat alvast we... battle elke keer weer. Het oh. <laughs> Zou kunnen dat het er nu voor tien jaar lang een heel moeilijk feest wordt en iedereen ja, ja. daar nog gewoon zo zat is. Zo maar ja, oh ja fucking, het doet gewoon niet meer gaan We gaan ja. gewoon kerstvieren, vieren, dat ging goed. <laughs> Weer, We Steven. gaan het hebben over de winnaar van het Gouden Kalf voor de beste Nederlandse film van dit jaar. Oké. Okay. Oh, het is best, dat best ik... een statement. Dit oh, wist ik helemaal waar. niet. Ja, Dit well, is, is gebeurd. En op het moment dat de Gouden Kalven er werden uitgereikt, had ik Borgman nog niet gezien. Wolf wel. En daar was ik best wel blown away door. Mm -hmm. Dus ik Van die Marokkaanse regisseur, toch? Ja, niet. Wolf, van ja, hou ik dat. Hij ziet Marokaans. Marokkaans, hij is, is moeilijker volgens mij. Hij is Molukker, maar hij Lijkt werkt met Marokkaanse acteurs. Ja, daarom denk je dat. Ja. ja. En, uh, ik had dus Wolf wel gezien, Borgman niet. En ik hoopte heel erg dat Wolf zou winnen, want ik was nog helemaal... Aan het nashaken van het zien van Wolf, van hey, dit is de beste Nederlandse film die ik waarschijnlijk heb gezien. In ieder geval uitgebracht in de laatste... 10, 20 jaar of zoiets. Echt een statement vind ik voor jou overigens. Ja, het is best wel best een statement. Maar ik ben het er wel mee eens. Maar ik denk dat ik ook misschien je niet je de meest zeggen? objectieve... Zeg dat Wolf de beste film is? Ja, dat Wolf, zegt hij. Dat Wolf, zei hij dus Wolf, ook. En ik Wolf, verbaas ja. me al, want Stefan heeft echt heel veel films gezien. Hem, maar en ja, ja maar ik denk dat... Is. Kijk, ik ben niet de meest objectieve persoon om het hierover te hebben omdat Wolf ook een hele relevante film is voor onze generatie, denk ik. Omdat het ook Een van de weinige films is die gemaakt is door mensen die niet al jaren in dat Nederlandse filmwereldje zitten of mm -hmm. connecties hebben in dat filmwereldje. Exact, exact. En die iets interessants te zeggen hebben over de multiculturele samenleving. Ja, op, een, op een manier met de voice van onze generatie. Ja. Versus soort van, oh, we gaan een vet multiculturele film maken. Mm -hmm, precies. Oh, en dan gaan we grappig mee doen. We stoppen heel of veel me af in. Oh, dat is vet tolerant. Wow, dope. Maar dat is wel, dit is echt ja. en respectvol. Stop. Precies, dat goed, omdat, omdat de spotlight niet is gericht op het feit dat het over allochtonen gaat. Exact, het is een verhaal van mensen. Ja, ik ben een beetje buitengesloten, ik heb hem nog niet gezien. Dus ik heb je nee. debat wel gezien nog? Ook niet. Ook niet. Ook niet. Nee, nee, helaas, ben, uh, ik ben geen Nederlandse filmkijker. Ik heb rabat. Een een maar van, waarom uh, is dat? Waarom ben jij geen Nederlandse filmkijker? Omdat ik vind dat het een bepaalde dedication nodig heeft die ik moeilijk kan vinden als ik film wil kijken dus als ik als ik want je vindt ze zwaar of moeilijk qua vorm of... of gewoon heel vaak slecht ja en dat ik denk van nou laat ik het maar kijken want ja je bent nederlander en je wilt toch wel eens kijken wat je het land te bieden heeft en dat is het weer hey, teleurstelling ja yeah. maar dat is je bent er een beetje moedeloos door geworden net ja als misschien de wel mensen. en er zijn wel ik bedoel er zijn geen, er zijn goede nederlandse films Maar als je kijkt naar wat er per jaar wordt geproduceerd en wat er goed van is, mm -hmm. dat geldt natuurlijk voor elke filmindustrie. Zijn heb je een voorbeeld van iets wat je hebt gezien wat je echt goed vond? Of is het meer een algemeen gevoel van ja, ik heb ooit wel een film gezien? Nah, ik noem maar wat. Uh, Simon. Vind ik een goede film. Simon. Vind ik, vind ik niet slecht. Vind ik heel ja. goed vastleggen wat het is en hoe het was en blablabla. Of uh, De kleine blonde dood of zo, weet je wel. Dat, mm. Volgens mij is dat een, een boek, maar heel goed geacteerd, mm -hmm. heel goed gedaan. Turks fruit, mm -hmm. uh, Soldaten van Oranje, ja, ja. al wel die technische... Ja, daar werkt er er inderdaad over. Ja. Ja, en, en, uh, er heeft, uh, ik bedoel, niet eens een zwart boek of zo, wat ik interessant vind, maar meer een soort van gewoon zie je als een probeerzon richting Steven Spielberg of ofzo. Ja, ja. Maar er zijn goede Nederlandse films die echt Nederlands zijn en mm -hmm. qua gevoel het Nederlands. Net zoals dat je goede Frans films hebt die goed Frans zijn en mm -hmm. qua gevoel mm -hmm. Frans. Ja. En de meeste Nederlandse films die gewoon commercieel uitkomen, die genoeg budget hadden om... Commercieel te zijn, zijn echt ontzettend slecht. Ja. En ja, dat is natuurlijk de, de algemene mening. En de, de, ja, je zomaar komt te pissen op uh, Nederlandse films. Maar ja. ik vind het. Ik, ja. ik vind dat uh, Stefan, die kwam langs bij mij, nadat hij wolf had gezien. En toen was ik dus vol in zijn moment van puur enthousiasme over mm -hmm. deze nieuwe lichting, als mm -hmm. het ware. En wat hij toen zei, was een heel goed punt, dat heb ik bij Twelve Club Boys ook gezegd, is dat. Um, Vrijwel alle Nederlandse films worden nu gemaakt door mensen die vanuit dezelfde soort theaterachtige richting komen. En daardoor hebben die films een bepaalde manier van acteren. Een bepaalde manier van hoe mensen praten en dat ze gewoon, uh, weet ik veel, uh, in principe niet natuurlijk praten. Eigenlijk een beetje overacted ofzo. Of en, en dat is Nederlandse stijl. En En wat dan zo tof is aan deze jongens van, van en, en en die dan eigenlijk films maken zoals wij films zien. Hm. Met Amerikaanse ja, er invloed, er invloed van elders, ja, En dat is heel tof en dat is wat je aan een wolf bijvoorbeeld ziet en dat maakt het goed of ofzo. Spannend ook, want dit is wel hoe, het, ik, hoe ik hoop dat het gaat worden, meer mm -hmm. ofzo. Ja of, nou, ik, ik heb Wolf nogmaals, ik heb het niet gezien, dus ik weet niet wat voor gevoel je erbij hebt. Je noemde het Amerikaans, maar er zijn ook wel, wat ik al eerder zei, ik denk dat je ook wel een Nederlandse film kan maken met Nederlands gevoel. En dan, dat het niet gelijk uh, een vlodder is ofzo. Nee, maar dit was een Nederlands film, vond ik. Qua gevoel. Ja. Ja. Maar bedoel je een uh, Nederlands dat een gevoel, zeg maar, dat Qua het dan cultuur, die traditie voortzet dat... die dan bijvoorbeeld in een Turkse of soldaat van Oranje is neergezet, of iets wat compleet anders is. Als je hem ondertitelt en je laat hem zien aan een, uh, aan een, uh, een persoon uit Amerika, dat hij dan zegt van, dit is Oké, okay, ik heb een idee van de Nederlandse cultuur. net zoals ja, dat wij ja. dat krijgen als we een film kijken van, ik noem maar wat, uh, uh, nee, stel voor dat een servicefilm of zo, mm -hmm. dat je dan heel goed ...het beeld krijgt van Servië in een bepaald tijdsvlak, zo maar zeggen. En dat, dat heb je gewoon niet zoveel. Vond uh, Ik noem maar wat, Pusher geeft ja. een heel goed beeld van de Deense samenleving, vind ik niet Wel se... van de Deense, uh, zeg maar, van een hele specifieke bevolkingsgroep klopt. in de Deense samenleving. is het die wel zeggen dat, dat ik moet kijken? Ja, dat is de film... Trilogie. De trilogie die jij nooit dat is geweldig. Echt en echt en is. het is <laughs> inderdaad, denk ik, een van de films waar ook Wolf inspiratie uit heeft gehaald. Echt? Ik denk dat Wolf ook heel veel... Je noemt nu Amerikaanse films, wat zeker klopt. Maar ik denk ook dat ze heel erg zijn gegaan voor juist dat idee van een Europees crime drama. Zoals mm. Pusher, zoals Anne bijvoorbeeld, zoals Slyon. Of die Engelse Lion. films van uh, Guy Ritchie ja. of, uh, you... ja, Guy Ritchie toch? Die regisseur, die altijd, die standaard... Uh, ja, ja, Guy Ritchie, Lock, stux, Snatch, ja, is... maar dat is weer wat anders, zeg maar. Ik denk nee, maar niet... dat, die leggen bijvoorbeeld heel goed dat toen dat uitkwam, was er nog helemaal geen idee van Cockney, weet je wel? Was het. was geen bestemd. idee van Cockney, maar het is wel een beetje gewoon Tarantino, maar dan Cockney beetje, Wat? maar Lokstok en Two Spoken is best wel een soort van authentiek, nog niet heel erg Tarantino. Mm -hmm. En hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld een Trainspotting. Het geeft heel erg die vibe weer ja, van, van oh, spots, uh, ja, kut um, ja. en zeg maar geen toekomst hebben en voor uh, drugs gebruiken. Ja. en ja. Dat is fantastisch. En ook die, uh, die je laatst hebt gezien, die, uh, niet rompelstomper, maar Oh, die... uh, gaan we daarover praten? Dit <laughs> <laughs> is England. Dus, oh, dit is Engeland. Ja. ja, maar dit legt dus compleet. Het is, is niet zozeer de stijl van film. Het is meer dat het onderwerp compleet Engels is. Ja, maar ja. De, het legt het goed uit, zeg maar. En ik vind mm, dat ja. Nederlandse films daar niet goed in zijn. Dat je, Als je naar een Nederlandse film kijkt over een Nederlands onderwerp, dat je dan een soort van uh, een, haast een soort van metabeschrijving van het Nederlandse onderwerp krijgt. En maar niet ik een heb echte echt, beschrijving. Maar ik heb het gevoel dat Nederland als cultuur niet is zo defined is. Is het is dat in elkaar wonen dat ik niet zie. Ja, en nee, dat, ik heb dat juist compleet wel. Dat er echt een hele duidelijke Nederlandse cultuur is. Maar die... denk je dat mensen dat besef wel hebben van wat dat dan is? Nou, ik denk dat wel mensen zijn niet dat weten, ja. Volgens mij dikt het niet echt veel verder weg. En ik ga hier het heel eng zeggen. Misschien wel dan uh, Koninginnedag en Sinterklaas bijvoorbeeld. Gewoon nee. echt die grote feestdagen en het WK. Dat alles ja. opeens oranje is en dat iedereen opeens het gevoel heeft van yes. We zijn Nederlanders met z'n allen. En dan wel... daarna valt het weer weg. Dat heb je wel eens gezegd, maar dat geloof ik dus niet. Ik geloof dat Nederlandse cultuur echt een, een ding is... wat tastbaar is en wat je kan omschrijven... Okay. en wat je kan vastleggen. Mm -hmm. En dat dat meer is dan voetbal en hoeden uh, en, en, en wiet en uh, Sinterklaas. Nou, ik denk dat Klaas wiet en hoeden meer een soort van images is... Know, dat Nederland maar heeft maar en dat ik, het ik... niet echt een... voor de gemiddelde Nederlander... dat het niet echt een deel uitmaakt van de cultuur. is ook zo. Nou, dat was ook meer een soort van... Ja, ja nee, ik snap wat je bedoelt. En, uh, noem je dat? Een uh, sucker punch. <coughs> nee, maar ik bedoel meer van... Voor mijn gevoel is er... Net zoals een Murakami Japan kan uitleggen... Net zoals dat een... Um, een... Uh, een... Uh, ik weet niet veel. Ja, maar dat moet er kunnen zijn. Bijvoorbeeld iets als... Ik, van De avonden van Reven geeft heel goed weer... Van hoe was het om te leven... In naoorlogs Nederland. Dit is een dude die leeft in naoorlogs Nederland. Ja. Dag in, dag uit gaan we... Elke move die hij maakt, gaan we documenteren. En uh, okay, het volgende... zuigt ze helemaal op. Oké. Okay. En dat is heel goed gedaan. Hier, Goodbye Lenin. Mm -hmm. um, ja, ja, uh, ja. Lenin. Uh, das Leben der Anderen ja. zijn films die ontzettend goed capturen. Ja. Niet per se alle mensen capturen, maar gewoon een klein segmentje... ...waardoor je een goed beeld krijgt mm -hmm. van hoe het dan was. Mm -hmm. Das Leben der Anderen heb je zeg maar, een hele welverwogen uh, uh, toneelschrijver. Die enigszins pro zijn eigen regime is. Niet mm -hmm. per se tegen. En zijn vriend zijn allemaal extreem links. Maar hij zit dan. Of extreem ja rechts. Dat weet ik niet precies, want het is een links regime. Mm -hmm. um, het Ja, het is, of het, uh, ja. ja. ja precies. Um, en het legt heel goed uit wat zijn problemen zijn in die maatschappij. En ik heb het gevoel dat Nederlandse films dat compleet nooit doen. Mm -hmm. En misschien mis ik al iets. En misschien kan een luisteraar mij daar ja, maar iets over vertellen. Ook zo. Maar het zijn gewoon. Ja. Hé, hey, maar doet een wolf dat niet een klein beetje? Misschien. Ik heb het dus niet gezien. Wat, dat dus is dus een goed verhaal. Dat is. Of dat het iets nee, dat zegt het ook over iets... de Nederlandse cultuur. Nou ja, als, als je het over racisme hebt of zo. Ja, wel. Dat maar... was daar dus niet heel lomper. Dat was heel gedoseerd. Dat was Klopt. aanwezig, maar zo subtiel. Maar je voelt het wel. Vind ik, dat vind ik knap. Dat vond ik er tof aan ook. Één van de ja. Maar ik denk dat het wel op een breder niveau is. Zeg maar. En ik hoop dat dat dat zich meer gaat toespitsen op ja. iets heel tastbaars van hey dit is Nederland nu, zeg maar. Ik We denk dat moet hij hier wel gelijk heeft. Dat doet het, natuurlijk, het geeft niet per se een beeld van onze tijd. Maar jij beschrijft nu ook films waar er hele spannende tijden waren ofzo. Nee, maar je kan het ook... Ik bedoel, uh, noem wat Pusher, om weer maar een voorbeeld te geven. Mm. Ik heb niet genoeg voorbeelden op een uh, puntje van tong. Maar dat is iets recents, mm. weet je wel. Dat is een recente cultuur. En dat geeft een beeld van criminelen. En dat is sowieso mm. makkelijker en zo. Dan een achter doen en zo. Maar in Denemarken heb je ook, zeg maar... Uh, Um, mensen zonder uh, al te veel kansen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Die wel op een of andere manier hun geld moeten verdienen... en verzeild raken in allerlei perikelen. En die cultuur wordt heel goed vastgelegd. zeg maar Die aso-cultuur die je daar hebt... Die wordt in, bijvoorbeeld, Pusher 2, volgens mij is dat, die jongen van het komt. Maar 3 is zomaar een beetje los. 3 is de immigrant experience. Ja, dat is zeg maar. 3 is over ja. een Servier, wop wop, <laughs> die in Denemarken woont en gefeatured wordt vanaf de eerste film als exact. een soort van side-character. <laughs> en dat geeft inderdaad heel goed weer van hoe het voor hem en zijn familie is als migranten in Denemarken, criminele migranten in Denemarken, ja. ...om daar te leven. Ja. En ik vind dat in, in één en in twee... ...wordt gewoon heel goed, zeg maar... ...de algemene Dane uh, life crimineel... Mm -hmm. ...wordt heel goed uitgelegd. Ja. En heel goed toegelicht. En Klopt. als buitenstaander van die cultuur... ...kun je heel goed beeld krijgen van... ...oké, okay, nou dat heb je daar ook wel van, van die ASO's en zo. En zo mm -hmm. zijn... Weet je, ...je krijgt een heel generaliserend beeld natuurlijk... Mm -hmm. ...maar zo zijn Deense ASO's. En Simon bijvoorbeeld, om maar eventjes in Nederlands... Ik, ...misschien dat ik dit gewoon belangrijk vind... legt heel goed uit wat een beetje die Nederlandse lossige cultuur is, weet je wel. Mm -hmm. Als je het over een segment van de cultuur hebt, van ja, de, ah joh, leef met de lol, doe lekker rustig aan, mm -hmm. maakt het allemaal uit. Dat doet Simon heel goed, weet je wel, die cultuur uitleggen. En als je dat ontziet en je laat zien aan een buitenlander, dan vindt hij, oké, okay, ik snap wat Nederland is. Ja. Mm -hmm. En er zijn weinig films die dat doen, vind ik. Ja, Misschien dat ik het belangrijk vind. Ja, maar het is een belangrijk onderdeel. Als je het praat over langer. Nederlandse filmindustrie. dan ga je natuurlijk praten over wat Uh, daar typisch aan is. Ja. Je kan natuurlijk gewoon we kunnen een hele goede film maken. Bijvoorbeeld zoals die And Me, die ik vorige week heb gezien. Die gaat dan over mensen in Brussel door een Nederlander gemaakt. is een Nederlandse film, maar het onderwerp is in Nederlands. Dan zie ik het ook gewoon als een soort internationale film of zo. Ook Als die in Nederland gemaakt Ik denk dat het gewoon nu interessant is om te praten over films uit Nederland. Die gaan over Nederland. En of die dat dan goed doen of niet. Dat zou me heel maar. En misschien is als de niet zo. ...gevestigd als bijvoorbeeld de Britse cultuur... ...die je in Control heel makkelijk kan vastleggen... ...of in een... Uh, in een ja in geval, ...die Locks of Tools, Smoking Barrels... Ja, ...of dit uh, Disney thing. Yeah. Of ja. Ja. dat laat zich makkelijk vastleggen... ...door de accenten en door de... ...maar uiteindelijk is de... ...of je nou of de lompheid hebt of de verfijndheid... Ja, ...er zijn wel kleine hapjes, vastleggen. je zou een hele goede film kunnen maken... ...voor de hardcore cultuur of zo, dat gebeurt... Dat ...zou goed kunnen, Het is typisch ja. Nederlands ja. of zo. Is grappig, is een goed hapje of zo. Ja. Of uh, ja, wat meer... Ja, of uh, ik noem maar wat, gewoon het, het, het, het alledaagse leven van iemand en in Nederland en die heeft een probleem. En daar kan je een film over maken. Mm -hmm. Ja, of iemand een in de zo ofzo. Of een, je pakt gewoon een persoon. Een ja. Johnny Jordaan bijvoorbeeld ofzo. Een zandpersoon persoon. Ja. Ja. Um, dit is een serie over volgens mij. Nooit het zien wilde ik wel gaan zien. Ik heb wel een hele leuke serie over Anne-Marie An An An Die echt? ook wel heel goed vastlegt. Okay. Wat, en die vind ik echt wel heel goed geschreven hoor. zo toneelachtig in dat opzicht. Van, ja, het, is wel, het voelt wel meer als toneel als aan, aan de serie, maar die is echt mm. leuk gedaan. Heb je een idee wanneer het is gemaakt, de serie? Innocentelijk, de, okay. zeg maar de afgelopen vijf jaar of zo. Ik weet niet meer precies wanneer, maar het is heel leuk Wel gedaan. fictie of verweven ze het ook met documentaire? Verweven met echt, en ja. ik bedoel al niet, het ja. was nooit echt heel warm over, volgens mij echt over haar leven mm -hmm. schrijven, maar ja, ja. Um, deze serie legt dat goed vast, zeg maar, haar aversie van pers en dat soort dingen. Ook hoe ze vroeger was en wat voor type meisje ze was en dat is gewoon leuk. En dat, dat maakt het, je gaat je warm voelen over de Nederlandse cultuur en je, je krijgt het goed gevoel. Minoos bijvoorbeeld, mm -hmm. buiten dat het compleet niet echt Nederlands is of zo. De verfilming. Echt, ja, met met de verfilming Carice. van Minoos Met uh, Theo Maas en uh, Chris van Houdt, zien. Mm. Heel leuk film. Ja? Ik heb nog in de Dit is dus een goed voorbeeld. dat denk ik van ja, Nederlandse film, eh. Maar misschien, dat is ook drie jaar terug, nu zou ik het gedaan. Beetje amalie achtig in een soort van de surrealistischheid. Ja? Ja, niet zo goed, maar wel in die richting hoor, ja oh, Oké. Okay. en je ziet nooit tegen een lelijke morf van mens naar kat of iets in richting nee, daar was ik dus uit. bang voor <laughs> <Man>. <laughs> <Goh>. <laughs> <laughs> als een soort Zena Warrior Princess B uh, Fantasy, of uh, uh, Catwoman wat was die film die we samen hebben gekeken toen uh, hebben we samen gezien? Ja, dat was een heel het is film. gewoon omdat ze gelukkig geen CGI budget hadden toen, yeah. als ze het wel hadden dan was het, het was, boog, dan was een slechte smaak naar boven gekomen, nu was zo van oh, wat <laughs> hebben ze dat subtiel gedaan, wat toch dat ze die keuze hebben ja. <laughs> ja. Maar goed, we begonnen dus maar er met een dus andere Over de Nederlandse cultuur. Mag ik dat oh, nog even zeggen? Oh, ja. Nee, nee ja, maak je punt op, want Ja, gaan ja want inderdaad, zeg er maar, een goed ding over Nederlandse cultuur, waar dat echt goed naar boven komt, is de tv-serie Doen en Daisy? Fantastisch. Doen en Daisy? Grappig. Uh, mensen, als je het Not nooit zien. hebt gekeken, ja. Doen en Daisy is echt, echt, nou, en misschien hecht ik hier veel te veel waarde aan, aan de Nederlandse cultuur, maar ik vind het echt gruwelijk, ben ik serieus? Mm -hmm. Doen je en Daisy? het laatste tijd werd het weer herhaald op de tv. En ging het elke zondag ging ik gewoon twee afleveringen kijken. was een back-to-back uh, -back, um, aflevering special mm -hmm. op dan Nederland 1, 2, 3. en 3. Uh, en elke zondag ging ik weer kijken en dacht ik, oh vet, Doe je en Daisy, zo leuk. Mm -hmm. En het is echt, zeg maar, de jeugd die... Jij bent ietsje jonger dan ons, maar ik denk dat jij het ook wel mee hebt gemaakt, zeg maar... post super supergabber, maar meer een soort van in de middel van Gabber en nu. Mm -hmm. 2003, 4 Die jeugd, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Net na Spice Girls achtige tijden. En dat vastleggen en daar een serie over maken. En ontzettend grappig daarmee omgaan met de, hoe het is om een meisje te zijn in die mm -hmm. tijd. In ja. Nederland. Ja. In en het gaat heel Als goed zin om zin met, met zeg maar, twee personages waarvan één is, is en één is allochtoon. Ja, dat is een er heel belangrijk om. We hebben dezelfde kansen allebei. hebben, sociaal gezien. Jawel, wel, wel, het wel dezelfde sociale klasse, ja. precies. Ja, kansen ook bedoel ik meer. Ja, klassen, dat is... Uh, ja, ja, ja. Zo wil jij het dan weer zeggen. Maar, <laughs> <laughs> <laughs> en, maar we zeggen in principe hetzelfde inderdaad. Zeg, maar maar hoe, hoe die meiden dus, hoe die personages met elkaar omgaan... ...en wat daar terecht komt, dat is gewoon heel eerlijk en, en goed gedaan. En dat ja. klopt allemaal. Ja, en dat ontbreekt een... Aanrader, ja. DVD ja, ik ga ik heb nog niet gezien. Doe het, Do checken. Ja. Maar dat thema wordt sowieso heel weinig aangekaart. En dan bedoel ik zelfs iets als wolf of debat van die abakad Abbekrat waar ik heel veel waardering voor heb, gaat dan weer vooral alleen over die allertone experience en niet zozeer over hoe zij hoe Blenden zij interacteren met inderdaad de samenleving en met hoe heet met dat soort neerlanders die, die hit was bij iedereen. Uh, welke laien of ja, nou, ja, je vet, bedoelt dingen, enthousiasten, enthousiasten, zo'n bij jongen houdt. Ja, die ah, doet dat. Hè. Maar dat, pff, ik dat, ik weet dat, het weet dat een beetje een soort van, oh, weet je zo'n. Zo zo ik ben het van... er niet mee. Je heb een soort laagje van lekkerheid, die leuk is om te kijken. Ja, misschien precies. Is er waar. En het is een soort van, het is een soort van <laughs> net zoiets van alles is liefde achter Ja, ja. wel. Het is, maar het is gewoon ontzettend maar... zoetsappig, maar wel heel charmant. Maar met een randje Fransigheid, wat heel dope was, maar best wel flinke van Fransigheid. en een randje Um, echtheid. Nou, ik vond ze inderdaad, als ik nu ook weer een beetje terugkomen. ze leefden niet in qua banlieuheid. laten zien. Zo, maar ik vond het wel. Vond ik wel. We, we, ik wel. we, we, zijn, wel. we zijn we het er eens dat ze het wel lieten zien? Oh, je, je ze ze lieten ik... het zien, maar ik vind dat iets als Lion of zoiets daar veel. Als je dikker mee maar omgaat. Maar dat, is een, dat is maar daar ben ik veel het mee eens. En dat in een Antouchables is het meer zoiets van: we moeten dit laten zien. Omdat het onderstreept hoe kansarm ons personage is en hoe groot het contrast is tussen hem en deze gast die hij die, die, die verzorgt. Ja, de dat point dat... van de film is meer het contrast dan, dan zeer de situatie van deze persoon laten ja. zien. Dat maar jawel, nodig. jawel. Ja. Dat, dat, ik ben het misschien eens. wel met, met Stefan eens dat het, het gedeelte van de, van, uh, de Milieus misschien ietsje minder toneelslecht had kunnen zijn. En ietsje meer echt hmm. slecht. Nee, maar dat contrast weergeven is oké. Okay, maar de vraag is zeg maar hoe dat contrast wordt geplaatst binnen het verhaal. En in dit geval wordt het alleen maar gebruikt om dan te laten zien van... hey ze zijn heel verschillend, maar ze worden supergoede vrienden. En dat is toch beetje een simpel verhaal. Het is oké, okay, okay. het is oké. Okay. Het is gewoon leuk dat mensen er graag naar kijken. En dat het, dat het een charmante film is waar je dan blij de bioscoopzaal uitstapt. Maar ja. het is niet iets wat ik super significant vind. En... Vond ik vond het niet per se heel erg gaan over de, de echtheid van zoiets. Ja, zo. ja zo zou je het kunnen stellen. Ik, ik vind het vast. een vermakelijke film. En zeg maar, als iemand zin heeft in iets leuks, dan zou ik het zeker aanraden, maar niet als een kwalitatief hoogstaande film waar je nu veel van opsteekt. Praat even over Borgman. Borgman. Dus we begonnen de heel blij. Jij zei ook de heel erg Borgman. En het worden er vervolgens een kwartier niet over. Oké, okay, het is gewoon een, <laughs> een nou, Borgman en Nederlandse films zijn heel heel samenhangende thema's. waar. Het is wel waar. Want, maar we zijn er met z'n drie eens meest vorige week. Want, want, want van Warmer, Alex van Warmer, de regisseur van Borgman, staat bekend als een goede Nederlandse regisseur. Zeg maar, dat is een van de namen die vaak langskomt als mensen zeggen, ah, Nederlanders maken nooit goede film. En dan zeggen ze: ja, dat is helemaal niet waar. Want Paul Verhoeven, en dan noemen ze die films op uit ja, de jaren zeventig vooral. Die Martijn net noemde Soldaat van Oranje, Turkse mm. En ze noemen Van Warmer dan. En wat, nu moet ik even inleveren op Credibility, want uh, Borgman is de eerste film die ik van hem zie. Uh, maar ik vond het... Pretitieus, om het in één woord te zeggen. Ja, ik denk dat is wat jij vond inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> nee maar ja, dat heb je goed samen heb je goed staan. We liepen de bioscoop uit, en eh, met z'n drieën. Ja, wat ik wel interessant vond, jij zei iets heel interessants toen die film was afgelopen. We hadden altijd hadden we een soort van momentje van bezinning nadat die film was afgelopen. Ja. En we zaten toch best wel lang tijdens de credits gewoon na te praten. Tijdens mm -hmm. een iedereen eigenlijk een beetje opstond mensen een beetje wegliep. En, ja. En de mensen achter ons vond, ja. Wij zaten vooraan en de mensen achter ons vonden... Studio K-meisje kwam al naar binnen om de dingen schoon te maken. Precies, en, toen, en, uh, en vroeg ons van, vind je het leuk? En willen jullie er gaan? Het is goed um, er. ja. Nou ja, Niek zei, toen hij net was afgelopen, zei hij van... Um, Volgens mij begonnen we alle drie soort van tegelijkertijd een beetje over te zeiken... of een, zeik, een beetje een soort van negatief over te praten. En toen zei jij eigenlijk van... ik had gehoopt dat jullie mij zouden vertellen waarom dit doop was. Oh ja. ja. En dat is eigenlijk een beetje wat het gevoel wat ik bij die film had. Ja. Van, ik hoop dat er een kriticus is die je mij kan vertellen... waarom deze film fantastisch is. Ja, ja maar nou, ik, volgens was mij gewoon, is het... ik beschreef hem aan een vriendin als zijnde... Uh, heel goed, maar inhoudsloos. Mm -hmm. Weet je? gewoon, Het is qua stijl heel tof. Qua ja. compositie, qua dosering... Mm -hmm. Qua gewoon hoe muziek gebruikte, ja. hoe gewoon het hele tempo was goed. Alleen het, het had geen diepere ja. iets wat mij iets leerde of zei of emotie gaf. Dat nee. is heel, heel tekenend voor die film, denk ik. Ik weet nog dat ik van de zomer in uh, Servië was bij Familie. En toen was er een fe festival daar waar Borgman draaide. En toen hoorde ik van mijn tante, hey, een Nederlandse film heeft, uh, heeft een prijs gewonnen op het festival. Een Servische prijs? Had... Ja, een Servische prijs voor beste film van het festival of iets. Echt? Ja, Borgman had gewonnen. Ja. En ik was zoiets van, hoe kan dit? <laughs> wat, wat is er gebeurd? <laughs> ja, waar, welke film is dit? <laughs> toen zei ze Borgman en ik dacht meteen aan Borgen, zoals meer mensen die het dan verwarden met die Deense serie. Ze zei zo nee, nee nee Borgman en toen zocht ik dat na en toen zag ik van Warmerdams naam en toen dacht ik hé, hey, deze gast heeft een nieuwe film gemaakt uh, en hij wordt altijd genoemd als een goede regisseur. Dus misschien is het wel echt goed. En toen zei mijn tante van ja, die film heeft een prijs gewonnen. En uh, ze vonden het zo indrukwekkend. Maar ze wisten niet waar de film over ging. Ze hadden geen idee, zeg maar de jury had geen idee wat de boodschap was en wat, wat de thema's waren. Maar ze waren er zo door onder de indruk toen die film klaar was. Dat ze allemaal het erover eens waren dat die film de prijs verdiende. En ik denk dat daar ook heel erg op wordt ingezet. Was door de rechter. Was, was dat ook onze reactie erbij? waren wij, wij onder iets... de indruk en op die manier? Ik, wou, ik niet. Ik hoopte dat het, dat het thematisch ook iets te zeggen zou hebben. Ik denk niet dat het, uh, dat het een film veel waarde heeft als die alleen maar interessant doet, maar voor de rest leeg is. Maar was dit er feite? Vonden wij dat gewoon? Zagen we al, misschien had we het wel gewoon niet door? Maar dat er niet meer, meer was in de film. Meer zat misschien. in de film. Misschien. Even dat met kan. leeftijd te maken. Ik ga ik niet dat claimen is... dat ik alles weet over, over film en elke film snap. Maar ja. ik heb wel het gevoel <laughs> dat, dat ik dit heb gezien. Dat het, ja, dat het, dat het niet allemaal zeg maar, rondkwam aan het eind. En ik hoopte dat het heel erg. Ik zat, ik zat in de zaal en die eerste scène vond ik meteen geweldig. Ik had zoiets van, hé, hey, een Nederlandse film die niet meteen de kijker doodgooit met allemaal teatrale dialogen. Maar gewoon even de tijd neemt om dingen te tonen in beelden. Mm. En, het, en het goed te doen. En er is meteen een gevoel van spanning wat wordt neergezet. En door de hele film is er inderdaad een soort van mystieke sfeer, die dan steeds onhalspellender wordt. En ik vond het super spannend En toen hoopte ik, ergens, ergens op twee derde of zoiets, begon het een beetje in te kakken en steeds abstracter te worden. En toen hoopte ik dat er aan het eind iets zou komen, wat het allemaal samen zou brengen. En dat het echt een en revelation zou zijn. Dat ik zoiets heb van... Hé, hey, hier gaat de film over. Ik heb iets geweldigs gezien. Maar dat gebeurde nooit. Nou, ik vraag me af... Eigenlijk mijn grootste vraag is... Als je kunst hebt... Mm -hmm. In het algemeen. En heb je heel vaak... Dat... Uh, dat heb je niet heel vaak. Dat heel veel mensen de point niet getten van dat mm -hmm. ding. Mm -hmm. Mm -hmm. En... Dan heb je een groep van mensen die zeggen van, er zit geen point aan en uh, dat is wat het mooie ervan is. En, zo, zo. Mm -hmm. en je hebt een groep mensen die zeggen van, ja, leuk wel aardig, maar zonder point is het geen kunst of wat dan ook. En dat is een discussie. Ja. En ik heb een beetje het gevoel dat deze film dat probeerde te doen. Ja, misschien wel. En dat is waarschijnlijk wat de En, en op zich is het wel dat, ik, is dat het film is, dus dan verwacht ik misschien emotie. Misschien omdat ik minder film kijk. Maar als ik bijvoorbeeld iets visueel zie, dan kan ik het soms heel waarderen voor hoe, hoe mooi het is. Ja. Los van dat het iets zegt of verwoordt of ergens ja. verstaat, dan vind ik het gewoon visueel mooi. En zo zou je deze film denk ik wel kunnen waarderen. Ja, want hij is wel visueel heel mooi. Ja. Dat is wel een ding. En hij is wel technisch heel Het is gewoon een heel, gemaakt. een heel kundig gemaakte film. Ja. Ja. Ja. Veel ja. beter dan bijna alle Nederlandse films ja. die ik heb gezien. Ja. Ja. En, en dat en, opzicht... En dat hele aspect met die, ja, niet om te spoilen, maar het, in, het intro, mm -hmm. waar die mensen vandaan komen, zou ik maar zeggen. Ja super interessant zeg maar. Dat, ja, maar dat, precies, dat, dat bedoel dat ik inderdaad, de toon echt... wordt meteen gezet in de ja. eerste scène en dat is ja. zo zeldzaam ja. in een film überhaupt, laat staan in, in een Ik We beginnen eigenlijk meer te waarderen, nu we het erover hebben en nu ik me dat deel herinner, Grapig, dat begin ik er iets maar ik heb dat juist niet, want ik heb het ja, <laughs> voor mij zet die film een hoge verwachtingen, net, als, net als weet ik van een leerling die dan heel, heel knap bezig is in de klas en dan op een gegeven moment door luiheid en onvoldoende had op seks examen. Ja, weer. ik vind dat ook wel weer <laughs> grappig en vet zo. Dat onderdeel ervan. Ja. Klein beetje. Nou, ik kan me dat voorstellen. Maar ik, ik voel dat er niet Nee, ik begrijp ik okay. het niet. Ik voel dat niet zo. Morgen man. Morgen Maar inderdaad, om af te sluiten met mijn verhaal. Maar ik vind... het <laughs> Waar we het eigenlijk over hadden. <laughs> Nee, ik weet niet of jullie daar er daarna nog iets over willen nee, zeggen, nee, nee, nee. maar inderdaad, zeg maar, Borgman heeft dus de, de, het gouden kalf voor de Beste Film gewonnen en Wolf voor Beste Regie, maar ik zou er perfect content mee zijn als dat omgedraaid was geweest, als Wolf Beste Film had gehad en Borgman Beste Regie. Ja, dat klinkt wel, als, als het sens maakt als ik dat zo, uh, die twee heb gezien naast elkaar, hmm. dus dat hadden wij gezegd. Ja, al met al. Geen slechte films dit jaar. In Nederland. <laughs> heb, heb, is dit is een soort van een super afsluiter. Mm -hmm. Hebben wij reviews gelezen? Of, of iets over die films? Over Borgman? Ja. Over Wolf? Over Borgman. Borg. Borgman. Eerlijk gezegd niet. Borgman. Borgman. Borgen. Borgen. Borgen. Ja. De serie. Ja, Borgman. ik vind Ik ben het. Top afsluiter. Nou ja. <laughs> <laughs> nou, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ben gewoon, benieuwd, ik ben gewoon benieuwd, Kijk, wij hebben nu eens wat je geleefd. Ik ben heel benieuwd wat yeah. de algemene kritiek nee, is op die film. Ik heb het niet gedaan. Ik, ik wil en... het wel doen, want ik was er benieuwd naar inderdaad. Maar je hebt jezelf ingehouden? Ik heb mezelf ingehouden omdat ik gewoon heel... Your heel arrogant zo. zoiets heb gehad van... Waarschijnlijk Weet is het allemaal... Lovende kritiek over hoe abstract het is. En ja. ik kan me daar totaal niet in vinden. Ik vind het juist een negatief punt. Weet je, er is film die dat heel goed doet. Dat is... Um die film waar we het laat met Kirsten Dunst, mijn voor vrienden het Melancholia. Uh, Melancholia, ja. ja. Die dit, heeft dat eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel van mm -hmm. alles gaat naar datering. Mm -hmm. Heel goed vastgelegd mm -hmm. en doet dat heel mooi. Ook cinematografisch en is eigenlijk een soort van een, een twee uur durend stuk kunst. En Borgman heeft dat niet helemaal. En ik denk dat ze daarvoor gegaan zijn. Mm -hmm. Maar halverwege besefte dat het niet dat was. En toen gingen ze ja. voor iets anders. En dat merk je een beetje, denk ik. Nee, maar ik kan me best voorstellen dat iemand dat goed vindt... ...in de zin van kijken naar een moderne schilderij of zoiets. Mm. Of naar een voorstelling moderne dans. Iets abstracts, maar dat het wel een gevoel in je losmaakt. Ja. En dat je daar dan, zeg maar, tevreden mee de zaal uitstapt. Ja. Maar ik zie ja ik zie films denk ik op een andere manier gewoon meer op een verhalende manier ik heb een groot onderwerp voor het volgende topic oh, oké okay. wat is het deal met Nederlanders en Belgen die steeds meer samen dingen doen voor tv en film ik vind het positief ja, is ik, het is een dope. goede invloed op dope. de Nederlandse ja. industrie ja. En, en dat is waarom Over zo je denkt ik ben <laughs> De beste reality show is die ik ooit heb gezien. <laughs> Wat <for> <laughs> <What> is dit <that>? voor <laughs> statement ermee? Zo oneens ook. <laughs> <Yeah>. <laughs>